Peter en Klaas. Ben Ja, en mijn naam is Johan. En uh, Jürgen, je hebt zo meteen een breaking news, hè? Huh? Ja. Yeah. Ik ja. weet natuurlijk, dit wordt zondag uitgestuurd, dacht ik. Uh, dus of het dan nog breaking is. Maar in ieder geval, we moeten het er even over hebben. Ja, dus ergens in deze uitzending gaan we het erover hebben. Ik houd het even spannend. Maar er is een onthulling. Hè? Want uh, op de, op de, ja, mensen die hebben het waarschijnlijk al meegekregen dat de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over dat uh, Nederland hulp gaf aan Syrische Rebellen er vorige week nog over gehad. Maar ze geven nogal meer uh, extreme groepen wat uh, geld, hè? belastinggeld. Ja. dat gaan we zo meteen, uh, gaan we dat allemaal onthullen. En dan later zul je het wel op het nos horen. Maar eerst hoor je het bij ons. Uh, ja, we gaan het eerst gewoon hebben over de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En uh, daarna doen we de nieuwsberichten. Uh, ja, beginnen met, uh, met de bitcoin. Die staat op dit moment op, uh, ja, 5500, eurotjes En ja, het is, uh, ja maar het is al een langere tijd. Het, uh, het is de of eronder. Van Kan hij naar boven gaan, kan hij naar beneden gaan. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar uh, de, de laatste tijd zit er vrij weinig beweging in. En meestal... En het zit, het zit dan in, uh, in zo'n zo driehoekje... ...voor mensen die aan TA doen. Technical analysis. Dan zit een driehoekje. Eind van een driehoekje is het ja, meestal naar beneden... ...soms naar boven. En ja, zelfs de grootste boels... Die, uh, ...die kunnen al geen boelcase meer maken. Dus het ziet er misschien uit dat het uh, een flinke duik naar beneden wordt? Ja, ik vind ook nog het sentiment nog steeds een beetje te veel van die. Uh, ja, we gaan even snel rijk worden. Uh, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ja. Maar het lijkt me wel dat de rest ook naar beneden moet gaan. omdat dat ook aandelen en commodities en de hele zooi. Dat er echt uh, uh, hoeveel het schulden wordt afgelost en uh, teruggedraaid. De geldhoeveelheid afneemt. Het ja. lijkt me niet dat uh, de aandelen nog omhoog kunnen gaan en dat dan bitcoin een maakte. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar uh, hoe deden de andere cryptos het? Het gaat al een tijdje goed met de Ripple, hè? En de... Ja, so, het... Ripple is voor, voor een enorm steden, toch? Ja. Afgelopen cool. week had hij ook een aantal keer de stuivertje gewisseld met Ethereum, van de tweede en derde plaats, market okay. cap. Ja. Nee, ik zat me af te vragen, hoe gaat het precies met dat, uh, dat mijnen van Bitcoin? Want op zich neemt die hashpower steeds toe, maar er zit wel heel veel kost aan vast. En uh, ja, als dat uh, niet rendabel is, dan gaan die machines volgens mij gewoon uit. Dus als de bitcoin echt naar beneden zou gaan, ja, dat zou gewoon betekenen dat uh, of verliesgevend gemijnd moet worden of gewoon gestopt met mijnen. Ja, de minste rendabele machines die ze het eerst weg gaan natuurlijk. De uh, machines dat die gebeurt. de meeste energie gebruiken. Voor ja, dat dat uh, gebeurt ook al. Ik heb uh, vooral in westerse landen zijn farms, ja, daar staan ze uit voor bitcoin. Hmm. Ik weet niet hoe ja, je ja, kunt gebruiken voor andere coins. Hmm. Je kunt ze vaak wel voor uh, bitcoin varianten gebruiken. Kijk, heel veel van die, uh, wat je net ook zei, hè? met dat driehoekje... dan gaan mensen gaan gewoon naar een soort beleggingsvormen uh, kijken. En uh, dat klopt ook wel, hoor. Dat, daar zit wel heel veel uh, wetenschap achter die ook wel uh, zichzelf heeft bewezen. Maar ja, dan ga je in mijn ogen een beetje voorbij aan het feit... dat het ook een product is met een use case. Ja, ja. En, en daar, uh, ja, daar vind ik zelf fijn om naar te kijken. En ik heb het gevoel dat dat op dit moment... Uh, ja dat daar helemaal niks mee gebeurt zodat dat het zelfs uh, stilstaat. staat. Ja. Dat is, dat is, geloof, specifiek voor Bitcoin dan. Het is, uh, er wordt er is wel heel veel beloofd, maar van uh, ja beloofde dingen staan heel veel dingen staan stil. En je ziet ook wel gewoon in concurrentie buiten cryptocurrency om zie je ja dat daar gewoon uh, op wordt uh, ja geanticipeerd dat ze daarmee moeten gaan concurreren. Ja. En uh, ja, Bitcoin het, het raakt heel gestage. Het, het, ik, ik ben gewoon benieuwd wat... Uh, ik had het gevoel dat dat zeg maar een soort stijgende lijn was... van algemene ook adoptie en gebruik. Dat je stikketjes uh, zag op ramen van... Oh, hier kun je bitcoin gebruiken. Ja, die zie ik nog wel eens als ik door de straat loop. Maar uh, ja, Heel veel van die plekken die, uh, zijn, dat hebben het alweer teruggedraaid. Of die zijn op een andere coin zijn ze verder gegaan. Dus die, uh, de, de use case van uh, de bitcoin als een munt... Ja, die is eigenlijk aan het verdwijnen. Maar daarvoor in ruil... Ja, wat is er voor in ruil? Wat, uh, welke uh, op dit moment toepasbare technologie maakt het een, uh, maakt het zeg maar uh, de moeite waard? ik ik zei het eerder ook, ik snap wel dat Bitcoin als eerste, en dat vind ik zelf ook een hele waardevolle eigenschap van Bitcoin, dat hij er als eerste was, of dat hij de, de grootste ja. Maar kijk, uiteindelijk zullen er uh, een paar winnaars overblijven van de miljard uh, coins die er op dit moment op CoinMarketCap staan. Ja, nee. En dat hoeft niet Bitcoin te zijn. Ik heb wel eens een keer eerder die vergelijking gemaakt, net als met die social networks. Je, ja. je, ik weet niet of ik nog kan herinneren, vroeger had je MySpace, dat is nog voor, ja, bit, voordat uh, ja. Facebook er was. En Bitcoin is een beetje als MySpace geworden. Het is en, maar niet... ook Hives is Hives ja, ja, Hives was alleen en... in Nederland. Maar, <laughs> ja, het uh, maar op een gegeven moment was het gewoon te, te, te, te zwaar. Het was ook zwaar voor je computer om erop te gaan, weet je wel. Het ja. was gewoon onprettig voor gebruik en uh, ja, ja, Facebook kwam om de hoek en uh, nou, dat was veel prettiger. Maar, ja. Ja. Er was zoekmachines voor Google, nou, die, die moest je echt laden en wachten en dan uh, moesten er een hele massa dingen moesten op je scherm. Het ja. was uh, heel normaal dat je, als je een zoekmachine wil gebruiken dan uh, moest je eventjes wat slikken. Ja. Toen uh, had je opeens Google. Ja. Nee, maar dat, uh, ik weet het niet welke dat dan moet zijn. Maar uh, ja, ik vraag me af... Uh, ja, ik, ik, wat, wat, wat vinden jullie ervan? Zit, uh, zitten op dit moment bij Bitcoin... zitten daar nog de grote minds... van de cryptowereld? die uh, iets gaan maken? Want ik denk uiteindelijk dat het, uh, het... Ik vind het leuk om ermee te speculeren. Ik doe het ja. nog steeds. Ik vind het leuk om te in te kopen en te verkopen... en hopen er toch nog wat winst te maken. Ja. En, uh, maar... Ja, dat is een leuk speel-eigenschapje van uh, Bitcoin. Maar ik, ik ben wel benieuwd of uh, hoe zien we dat? Wat gaat ermee gebeuren? Ja, uh, en Bitcoin zelf zeggen ze toch altijd dat het uh, die van de, de, de, weet core. Die, de core development team, die zeggen van ja, het is een store value. Het is niet bedoeld als betaalmiddel. Maar eigenlijk ja. Ja, zeggen ze wel, je, je kan het niet schalen voor een betaalmiddelfunctie. Oké. Okay. Toen ik in Bulgarije was, toen uh, kwam we nog bij zo'n zaakje. En die hadden, op zo'n filmpje had ik al een keer gezien van, nou... Dus kon je met bitcoin betalen, dus ik ging daar ook naartoe. Ja. Maar die hadden ze inmiddels er al met veel stifden ze cash ondergeschreven. Ik kan natuurlijk zijn dat je met bitcoin en met cash kon betalen. Ja, ja. Nee, nee, nee, Bitcoin cash. Maar toen ik <laughs> er binnen vroeg, was, stond er een vrouwtje achter de toonbank en die wist niet hoe dat werkte. Dus, uh, ja. Oh, ja, geinig. Nee, maar dat, dat is wel zo. En ik vind het wel jammer, want ik denk dat juist uh, het dagelijks gebruik... is een hele goede eigenschap. En uh, de mate waarin het groeide, uh, dat hadden ze nog best uh, kunnen opvangen. Ik denk die hele, dat hele drama, ja, dat was eigenlijk... Uh, de groei was, Er zat zeg maar groei in, maar die groei was niet zo van... Uh, dat je, oh, moet meteen naar uh, 100.000 uh, gigabyte per blok. Die twee die ooit was uh, beloofd... Zoals ik me dat goed herinner. Dat was in eerste instantie best nog wel voldoende geweest voor een bepaalde periode. En dan had je toch nog wat uh, kunnen combineren. Dan had je, je de, het grootste zijn, de eerste zijn en het nog dagelijks gebruik kunnen hebben. Dat had je dan in één munt kunnen houden. Ja, dat ze dat niet hebben gedaan. En ik, ik, ik, ik, ben ook, uh, ik heb ook het gevoel dat alle mensen die libertarisch zijn, die zitten niet meer bij uh, bitcoin. Ik, ik heb, als ik die mensen hoor praten... Tenminste, als ik ze, dan zie ik af en toe een tweet van die mensen. Of ik zie een onderwerp waar ze over praten of een post. Dan denk ik, nou we gaan mijn trainers soms echt krom zijn. denk ik, oh, dit zijn niet. Uh... Mm -hmm. ja. en, misschien, en misschien is dat juist wat je nodig hebt. Hè? Want we hebben het ook al gehad. Rippels zou best wel eens de grootste kunnen worden of de, de winnaar. Omdat ze juist uh, graag in bed willen met de banken en de oude wereld. En ja, maar gaat, het, dan gaat dat gaat... natuurlijk toch uiteindelijk weer mis. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Maar en dan gaan als... ook mensen het schip mee in. En dat, dat, uh, ja, dat moet dan de reputaties van crypto beschadigen, denk ik. Maar, dan komen er toch maar... Weer de uiteindelijk komt de beste bovendrijven boven drijven. Ja, maar dan als ik het omdraai en zou zeggen... dus uh, waar de libertariërs zitten, dat is goed... en waar de slimste mensen zitten, dat is goed... ja, dan betwijfel ik of dat bitcoin is op dit moment, uh, BTC-bitcoin. Ja, nou, ik ben het met je eens dat ze hadden die... Die piek in december nog makkelijk op kunnen vangen met een factor 2 zonder dat er nou een, een drama gebeurd was. En nu is het eigenlijk weer ook, is het ook weer geschikt als betaalmiddel. Want op de weg naar beneden zijn, zijn natuurlijk zoveel transacties weggevallen dat het op zich wel weer goed kan werken. En je kan ja, maar... bij thuisbezorgd thuis ook nog steeds een bitcoin ja. betalen hoop ik. En ik dacht ook met bitcoin cash, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. Maar ik, dat, vind ik een, dat, is dus, dat vind ik een negatief punt, dat dat de reden is waarom het weer kan. Dat, dat zie ik eigenlijk als een nadeel dat dat is gebeurd. Ja, ze zijn weggevallen, maar die zijn ook weggevallen... omdat ze gewoon naar concurrenten zijn gaan. Andere middelen zijn meer gebruikt gaan worden als... Uh, goed. Zijn er andere dingen met wat bitcoin. Wat, wat is een use case? Wat, waarop afzonderlijk van uh, het investeren... zou je het kunnen beschouwen als een goede investering? Ja, dat, je zou kunnen, uh, dat je een case zou kunnen maken van het, de, het is de moeite waard... Uh, dat, het, uh, dat de prijs hoog blijft. Ja, maar goedkoop heb je hebt goedkoop ingekocht... en je wil gewoon scoren als hij hoog staat. <lacht> ik denk dat dat de reden is dat heel veel <lacht> mensen het kopen. <lacht> ja, ik denk dat dat inderdaad nu, nu het probleem is... dat de enige mensen die het kopen... Die snappen helemaal geen barst van de problemen in het financiële systeem. En die denken alleen van, oh, het gaat omhoog. Uh, dat ze dat momentumkopers noemen. Oh, ja, als het omhoog gaat, moet je het kopen. En dan kan je het duurder verkopen en dan heb je geld verdiend. Dat, dat is het enige idee. Maar dan, krijg je eigenlijk, uh, ja. dan is het eigenlijk gewoon een soort piramidespel, weet je wel. Ja, want dat betekent dat uiteindelijk iedereen eruit wil om meer fiat over te houden. Omdat dat toch wat echte geld is. En ja, ik denk dat de echte hardline crypto-fanaten, uh, die denken van, ja, blijft erin zitten tot de hele zaak ploft. Ja, stel dat je in Venezuela zit en, en je hebt daar wat bitcoin... en dan denk je, oh, kijk eens, uh, heb ik even goed gedaan. Ik kan zes keer zoveel uh, bolivars voor mijn uh, crypto's krijgen. Ik verkoop. Maar dan ben je een jaar verder en dan is het alsnog niks waard. Ja. Dus ja, dan uh, ja, wat heb je er dan aan gehad? Niks. Dus daar, uh, ja, ik denk, als je het met winst verkoopt... moet je er gelijk iets verkopen, iets hards verkopen, zeg maar. Ja. Is, maar, als je precies, als je het heel goed timept, kan je natuurlijk in december verkopen. En dan kan je misschien in begin volgend jaar of zo, kan je het weer voor prikkie wat meer kopen. Dat, er zijn natuurlijk al van dat soort periodes. Maar het is heel moeilijk om dat te voorspellen. Nou, je hebt ook niet echt een andere use case. Er komt een product op de Bitcoin-blockchain waardoor we gaan zeggen, oh wow. Nee, voor Bitcoin niet, maar Bitcoin is denk ik heel conservatief geworden. En met die scripting, daar gaat er ook niet veel mee gebeuren. Maar er zijn natuurlijk wel van die andere coins. Ja, daar is het mogelijk om daar een Uber op te zetten of een Airbnb of dat soort zaken. En dan is ja. het helemaal gedecentraliseerd en de betaling is afgeschermd. en Reputatiemanagement zit daarin. En dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om voor de overheid te, ja, We hebben later nog een berichtje over Airbnb. De overheid wil dat iedereen een registratienummer heeft... en dat het zichtbaar moet zijn voor de controleurs en zo. En dat kan je natuurlijk veel makkelijker daarbuiten omdoen in zo'n zo blockchain. Maar die applicaties, bij mijn weten, zijn die er nog steeds niet. Nee, nou, kijk ze zijn het wel aan het inperken van alle kanten natuurlijk. Hè. Je moet... Uh... Iedereen die ermee begint, die moet zijn eerste crypto kopen, nog steeds met uh, cash. Gewoon uh, fiat. Ja. En uh, elke instantie die dat doet, die moet bijhouden wie dat heeft gedaan. Oh. En welk adres dat is geweest. En uh, ja, dat, dat is nog, op dit moment is dat heel makkelijk te volgen. En er zijn uh, ongetwijfeld coins waar dat moeilijker mee kan, waar dat niet mee kan. Maar die kun je vaak niet rechtstreeks kopen via die uh, instanties. Ja, dat is ook zoiets. Zo dat dat uh, de oude. De, de, de, zeg maar de Get Rich crowd, die wil inderdaad via een exchange wat kopen en via een exchange verkopen en dan uh, ja, alles in field blijven doen. Terwijl de, de echte fanaten van het eerste uur, die, die willen natuurlijk uiteindelijk dat je gewoon onderling crypto's gaat verhandelen. En dan ben je wel van die, van die registratiezooi af. Want als ik, als ik wat crypto verkoop uh, en dan vraag of iemand mijn OVA-kaart uh, of mijn OV-kaart ophoogt dan hoef ik, daar geen, uh, ja, hoef ik daar geen registratie van op te vragen van zo iemand. Dus dan, en dat is natuurlijk uiteindelijk als het geldsysteem steeds minder bruikbaar wordt... en die banken steeds moeilijker worden en, en uh, ja, trager en meer gegevens vragen... en mensen gaan uitschakelen die, uh, die een verkeerde sociale score hebben... dan denk ik dat er meer mensen in dat, in dat alternatieve circuit moeten gaan werken. Mm -hmm. En dan wordt het veel moeilijker bij te houden. Ja. Maar nu, ja. zit er, nu zit elke transactie zit eigenlijk uh, op, is op een exchange bijna. Er wordt heel weinig onderling in Bitcoin ge, gerotzooid. En dat, dat, dat uh, zou naar mijn mening de volgende fase moeten zijn. Maar ja, dat gaat wel gebeuren als het fiat systeem flink uh, knauw krijgt. Nee, maar goed, ja, we waren nog met het blokje goudstoelde Bitcoins uh, bezig. Bitcoin hebben we in ieder geval gehad. Deze, even... deze, deze blokken groeien wel. Ja, ja, ja. <laughs> Nee, dan gaan we het even over de, de andere assets hebben. Um, goud. Goud zit nog steeds rond de 1200 dollar. En een beetje erboven, een beetje beneden. Dat blijft, uh, blijft een beetje constant. Uh, olie. Olie was vandaag even in elkaar geknetterd. Omdat er uh, sprake was dat de Saoedi's en de Russen overeen waren gekomen om de productie op te voeren. Maar nog dezelfde dag schoot het gelijk er omhoog. Naar 76,33 per vat. Okay. En dan is de, de Europese olie is nog veel duurder. Brent olie. Uh, Peter, wat voor een uh, schommeling zat daarin in procenten? Um, ja, het, het staat nu 1,46% in de plus. Maar ik denk dat het de procent in de min stond of zo eerder. Dus uh, ja, 2%. Ja. Ja, de de marouane index die is weer ietsje omlaag gegaan. Die staat uh, nu op uh, 322,20. Ja. ja, dan gaan we nog naar de staatsschuldmeter. Die is weer met uh, 100 miljoen. Uh, ...in de rode cijfers gaan die, die was vorige week net over de 487 miljard heen... ...en dat is nu 487,1 miljard in het rood. Ja, Dan gaan we naar nieuwsberichten toe en uh, we beginnen met de windmolens. Uh, van het gas af, elke investering die je doet betaalt zich terug. Dat is een, een mening. Ja, dat is inderdaad... Uh... Een mening van iemand. Uh, en ik vind het ook zo makkelijk gesteld. Elke investering die je doet betaalt zich terug. Dus het uh, maakt niet uit of je een miljard investeert voor één een, uh, een micro kilowattuur. Het maakt gewoon uh, niks uit. Het uh, ja, zijn allemaal van die, van die luchtfietsers die gewoon zeggen... Nou, het begint allemaal met beleid maken. dus uh, nou, Nederlandse huishoudens moeten in 2050 volledig energie neutraal zijn... zeggen onderhandelaars van het klimaat. De tafel, gebouwde omgeving. De term alleen al, gebouwde omgeving. Oeh, dat blijft vaag, stelde het centraal plan uh, vorige week. Ondertussen stijgt de belasting op gas. Het begint nu al investeren in mijn groene producten, zeggen experts. Dus experts die zeggen dat. Uh. Van een financieel maar, advies, hè, dit? Ja, inderdaad, zonder disclaimer. <laughs> dus dat, uh, de resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst. Oei. <laughs> ja, er staat daar belasting op aardgas, zal tot 2030 met 75% stijgen. Dus dat is uh, enorm. En de belasting op stroom daalt juist met meer dan de helft om elektrische alternatieven voor aardgas financieel aantrekkelijk te maken. Ja, het is natuurlijk van een zotte als je het puur uh, als een ingenieur bekijkt: dat je uh, gas gaat inruilen voor voor uh, elektriciteit. Want elektriciteit is een vorm van energie die heel veelzijdig is. Daar kan je alles mee doen. Ja, dat is dat een mee. hoge ja, vorm van ja, energie. Ja, ja. Ja. En warmte is juist een hele banale vorm van energie. De, de, de laatste afvalvorm uh, uh, van energie. Dus wat ze vaak doen bij een elektriciteitscentrale is, uh, ja, je maakt war, uh, warm water, dan ga je stoom maken, dan drijf je turbines mee en dan ga je elektriciteit produceren. En dan hou je daarna nog warm water over. Wat ze dan vaak hebben is een warmtekrachtcentrale. Dus de, de elektriciteit zorgt voor de kracht. En dan die warmte, die wordt gewoon nog hergebruikt om dingen te verwarmen. En eigenlijk is het bij bitcoin miners ook zo. Dat zie je ook vaak. dat is dus een bitcoin miner minus bitcoins mee. En dan hebben ze warmte over. En dan gaan ze dan een huis mee verwarmen. Maar dat is eigenlijk de laagste vorm van energie die je, die je hebt, warmte. Dus het rare is om de, de je huis te gaan verwarmen, niet met gas. Wat, uh, ja, wat voor verwarming heel goed is. Maar dan met elektriciteit. Wat uiteindelijk weer uit andere vormen van energie moet gewonnen. Meestal gewoon weer fossiele brandstof. En uh, ja, de, de, Deze figuur zegt, de gaan, ze gaan het alleen over het draagvlak hebben. En zegt uh, meneer van den Dobbelsteen. Een ver verandering die geld kost zorgt voor gemopper bij de burger. Maar hier kunnen we niet onderuit. Er zijn ook geen leuke alternatieven. Niemand wil dat we afhankelijk worden van Poetins gas of Arabische olie. Ja. Je bent natuurlijk afhankelijk van Arabische olie hoor. Dus, ja, ja, waarom zou je niet van Poetin's. Je hoeft de man ja. niet leuk te vinden. <laughs> nou ja. Maar ja, dan nog. Ik bedoel, uh, je hoeft Ik zou het. zelfs schuif... heel goed vinden, want dan heb je een beetje een commerciële bank en ben je afhankelijk van elkaar. En is het ja. heel moeilijk om oorlog te beginnen. Ja, maar bestelt dat van ja, je hoeft Elon Musk niet leuk te vinden als persoon. Maar ja, zijn auto misschien wel. Ja, nou ja. Deze mensen zijn altijd bang dat Poetin opeens besluit de, de gaskraan dicht te draaien. En dan zit je met de, uh, als politiek dreigement, dan zit je met een probleem. Maar ja, dat kan zo iemand ook niet doen. Want als dan, dan draait ook gelijk de geldkraan dicht. En waarschijnlijk uh, verkoopt hij dat gas voor geld, omdat hij het geld nodig heeft. Dus dat ja, aan de andere kant zijn er ook een heleboel mensen afhankelijk. En die afhankelijkheid zorgt gewoon dat het wel door blijft gaan. Het ja. echte risico zit er volgens mij in dat Oekraïne al dit gas aftapt en niet doorlevert. Niet zozeer dat het in die kraan dichtdraait, maar inderdaad dat het doorstroomt. Ja, maar dan moet je gewoon een paar extra pipelines hebben. En dat wilden de Amerikanen ook niet. De Duitsers die bouwen een Nord Stream pipeline met uh, Rusland. En dat is de vijand waar wij ze tegen moeten beschermen. En uh, dat kan zo niet. Tenminste, Trump zei dat soort dingen. Ja, dan moet je gewoon een paar pipelines leggen die, uh, die uh, ja, door de, uh, hoe heet het, boven Denemarken of de fin Finse golf langs gaan en zo. Dat is allemaal geen probleem. Als ik even om het iets tastbaarder te houden misschien. Ik vond dat Thierry Baudet daar uh, redelijk leuk op inging, wat een beetje met dit artikel te maken. Die dus, dus stel ik aannam dat al het geld wat in de, in de groene economie werd gestoken de grootste mislukking aan investering ooit is. Ik weet niet of iemand het gezien heeft of het iemand weet wat ik bedoel. Ja, ik weet niet wat Thierry Baudet gezegd heeft... maar het is natuurlijk wel zo dat die energiewende in Duitsland... met al die windmolens, dat is een gigantische mislukking eigenlijk... want het, is een, het levert enorme hoge stroomkosten op. Ja. Dus het is gewoon... En, en als je hele hoge kosten hebt... dan betekent dat eigenlijk dat je het milieu extra zit te vervuilen... want die kosten die symboliseren een hoeveelheid arbeid en werk... en energie die daarbij ingaat om een windmolen neer te zetten. Dus de energie die nodig is om een aluminium toren te bouwen... en die, die schroepenbladen en de transport... En de daar is al die energie, die is, dat is kennelijk heel veel energie. Want daarom is die windmolen zo duur. Netto is het gewoon energie-negatief. Ja, hoeveel, hoeveel graden moet je hebben? Je moet, je moet, om aluminium te smelten moet het 1000 graden of zo zijn. Ja, dat smelt ook wel heel. Uh, de, ja, dat is bekend dat het enorm veel energie kost om aluminium te smelten. Ja. En dan heb je ook nog dat die windmolen om zoveel tijd vervangen worden. Omdat die oude. ...geen subsidie meer opleveren, dus dan worden ze gesloopt... Dus ...dan kom je helemaal nooit aan de economische eh, levensduur. Maar vorig jaar was het toch zo dat, uh, ondanks alle belast... ...dat de uh, Nederlandse economie toch nog redelijk deed... ...waardoor er wel uh, een daadwerkelijk overschotje ging ontstaan. En een overschotje op wat? Op de overheidsbestedingen. Dus ze kwam meer binnen dan ze plannen voor hadden. En dat is oh, ok. uh, ja, natuurlijk een gigantische zwengel gegeven aan de gierigheid zodat we nu worden geconfronteerd met plannen waar we echt nooit en te nimmer uh, het, mee het hoofd boven water kunnen houden. En uh, ik, denk, ik denk dat het, uh, het is sowieso uh, altijd een vorm van symptoombestrijding of inproductiviteit is. Als het door de overheid wordt gedaan. Maar het is ook, denk ik, ergens een bewust plan. Hè? Want als je, uh, je wil eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen gewoon continu in hun leven bezig zijn om het gewoon net wat rond te hebben. Dus eten, drinken, dak boven hun hoofd, warm, misschien een keer op vakantie. En dan moet het gewoon klaar zijn, moet het gewoon op zijn. Je moet niet uh, heel makkelijk, je moet met uh, één dagje werken, uh, dat nee. is makkelijker doen. Uh, je moet eigenlijk met z'n tweeën uh, werken, je kinderen moeten zoveel... Uh, op school of in een crash. En je moet geen je tijd is... hebben om na te denken eigenlijk. Nee, precies, je moet eigenlijk nee, geen tijd hebben om na te denken, een beetje tv kijken naar het werk en de film. <laughs> ja, <laughs> en, en dat is een doel op zich. Want uh, ja, er heel veel van die dingen, zoals energie en uh, dakboven. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. En dat, het is juist een essentie, denk ik, diepere essentie om, ja, om de, gewoon die die gang van zaken wat te laten doorrollen zoals het gaat. En dit soort grote plannen komt gewoon voort uit uh, ja, dat, dat geld, dat moet ergens aan worden besteed. en uh, ja, bij... zei, Er zit gewoon ruimte. Ik, het, het verhaal was altijd dat uh, uh, zonder overheid dat de uh, ondernemer, de werknemer naar het bestaansminimum drukt. Dat was Marx zijn verhaal en dat is eigenlijk, blijft het nog steeds in de hoofden van veel mensen zo bestaan. Ja. Dat de arbeider die heeft een, heeft een bepaald minimum aan levensonderhoud nodig en als het aan de werk gierige werkgever ligt die alleen maar graait, graait, graait, dan gaat ja. hij gewoon zoekt hij het loon op waar de arbeider nog net kan overleven en de rest graait hij allemaal binnen als winst en dat heet dan de, volgens Marx de surplus value maar ja. ik denk dat de reden dat dit verhaal zo aanslaat. je weet natuurlijk vanuit de libertarische achtergrond dat dit niet klopt, want ondernemers bieden op talent die bieden de prijs van dat talent omhoog en daarmee, uh, best, dat hele bestaansminimum, dat, dat uh, slaat er helemaal nergens op. Maar het reden dat dit verhaal zo aanslaat, is omdat er wel degelijk een, een grond van waarheid in zit. En volgens mij de grond van waarheid is dat de overheid je duwt naar het bestaansminimum. Dus de overheid ziet van, oh ze hebben nog een beetje geld over, boom, dan gaan we de, de belasting voor energie omhoog doen. Zodat ze uh, dat weer opsoeperen. Dus die... ...die duwen met belastingen wel degelijk naar het bestaande minimum... Omdat, ...omdat zij dat kunnen doen, omdat ze geweldsmonopoliën. Dat uh, mag ik even zeggen. Ja? ja, nee, sorry dat ik je onderbraak... ...maar ik was eigenlijk van plan te zeggen... ...ik weet ook uit de praktijk dat het zo is, dat, uh, wat jij zei. Dat het, uh, want wat je ziet is, als je niet zo'n sterke overheidsdruk hebt... ...dan is het niet zo dat die uh, gierige werkgever uh, alles... Uh, de steen gaat leegknijpen. Maar dan zie je juist dat bijna iedereen een werkgever wordt. Want dat is een onmogelijkheid die wij op een of andere manier... in onze samenleving hebben voor elkaar hebben gekregen. Is dat bijna niemand kan werken... maar dan weer iemand anders iets laten doen. Want als jij uh, een dag uh, hebt gewerkt... en dus je werkt een uur... Maar dat uur uh, dat, dat jij werkt, dat kost uh, misschien uh, doorberekend. Vier Jan Baas, weet ik veel, uh, kost 100 euro of het kost 50 euro. En uiteindelijk uh, krijg je daar uh, zelf, uh, weet ik, 15 tot 25 van. Maar uh, als je dan dat geld weer wil gebruiken, dan kun je weer niet iemand in dienst nemen. Want die kost ook weer 50 of 100 euro. Ja. Ja, bruto in verschil inderdaad. Ja. Precies, en dat, dat komt alleen maar door de overheid. En als dat er niet is, wat je dan ziet is dat mensen ook, dan gaat dat geld rollen. Een economische kracht is niet alleen maar we maken iets en er is uh, een grotere economie. Maar dat kan ook zijn van uh, hoe vaak dat geld rondgaat. Ja. En uh, dat, dat is wat de overheid eigenlijk tegenhoudt door de manier waarop het werkt. Zijn ja, ik heb rond... een, een... Ik heb een voorbeeld van een collega uit Hongkong, die is heel erg gewend van als er een klusje gedaan moet worden, dan huur je daar een specialist voor in om dat klusje te doen. Maar die ja. zit nou in Nederland en die merkte al dat in Nederland heel veel van die collega's, die gaan hun eigen dakken repareren en die gaan Precies. al hun eigen spullen ja. doen. En, en hij dacht nou, daar huur ik een specialist voor in, maar toen merkte hij gewoon dat ondanks de hoge opleiding, dat hij meer moest betalen aan die klusjesman dan die ...zelf uh, netto verdiende... ...omdat er zo'n groot verschil tussen bruto en precies, netto is. Ja, dat is precies mijn punt. Als uh, Karel Marx had het op die, dat manier fout... ...dat in een, vrije, uh, in een economische vrijheid... ...wordt bijna iedereen wordt werkgever. Dus er is niet... En, ...en je wordt werkgever van je naast... ...en ik denk niet wat hij voorstelt... ...dat is een soort industriële... Uh, ...ja, denk ik vroege industrialisatie... Uh, ...waarbij... ...denk ik ja, bijna een soort half-life-eigenschap... ...dat uh, gewoon mensen werkten allemaal in fabriek... ...en je moest in het huisje van de fabriekseigenaar wonen... ...en je moest eten uit de winkel van de fabriekseigenaar. Ik, ik, ik weet niet precies hoe dat tot stand is gekomen... ...maar ik weet vrij zeker dat dat ook niet vanuit een soort economische vrijheid kwam... ...maar juist vanuit een soort beperking. Ja, dat komt en... omdat mensen... ...het was nog de vroege tijd van de industriële revolutie... ...en uh, mensen kwamen echt van het platteland af... ...die meestal zorgden, de uh, fabriekseigenaar zorgde voor zijn... Uh, personeel. Dat zag je ja. nog bij de eerste Philips fabrieken, zag je dat nog? Mm -hmm. Dus ja, ja nou, en dat, daar, daar zat misschien een... wel een vorm van kwetsbaarheid in. Mm -hmm. Maar uh, dat, ik denk juist dat, uh, ja, dat die uh, economische vrijheid, als je, dan wordt iedereen gewoon werkgever ook. Want iedereen heeft werk wat gedaan moet worden. En dan krijg je juist meer dat jij doet wat jij zelf goed kan. En hoeft het niet eens zozeer te zijn dat jij beter bent dan een ander, maar jij doet gewoon ander werk dan iemand anders. En het kan best zijn dat die, uh, diegene die af en toe werk voor jou doet, die een klein beetje duurder is dan jij bent. En soms zal die een beetje goedkoper zijn. Hè? Want misschien heb je meer simpelere klusjes nodig dan wat jij zelf doet. Maar je bent gewoon zelf, uh, ben je ook de werkgever. En dan heb je een heel mooi netwerk waarin geld gewoon rolt. En dat kan ook een hele sterke economie geven. Ja, als... ja er staat hier nog... Uh... Ja, we hadden het Kijk, over windmolens. Heard. Ja, windmolens. Uh... Ja, dat zegt echt... de heer Rood. Die zegt de houding. Jullie willen ons van het gas af, dus compenseren. Het maar gaat niet werken. Er moet goed gecommuniceerd worden met de burger. We willen minder, we willen minder CO2 produceren, zegt er inmiddelde Nederlander waarschijnlijk niet zoveel. Maar dat je, je zonnepanelen binnen zeven jaar terugverdient en geen strooprekening meer hoeft te betalen, daar zijn we wel in geïnteresseerd. Dus uh, ja, wie is het. Het, het is natuurlijk ook, uh, op zich is de onzin als je zegt, ja, uh, wij willen gecompenseerd worden voor, voor de kosten die jullie ons opdringen. Maar het is, dat is natuurlijk ook onzin. Want de overheid is een lege huls. Dus als de overheid je ergens voor gaat compenseren. dan pakken ze dat uit je andere zak weer weg. Hè. Dus je wordt. Nou, ja. Je, ja, de hele truc van de overheid is natuurlijk. jou omkopen met je eigen geld. Ja. Uh, ja dat, uh, uh, opeens begrijpt deze metman dat dat, uh, dat dat nergens op slaat. Heb je nog wat artikelen onder gepost? Nou, wat ik er gepost had. is eigenlijk. Uh, ja, dat steeds meer armen zijn in Nederland, dus, uh, er werd ge in verband met de stijgende energiekosten. Dus uh, nou ja, dat, misschien eerst zeggen, de vaste lasten gaan volgend jaar 700 euro omhoog. Dat was oh. de eerste. Rutte zei, we gaan er allemaal over vooruit. Ja, ja. ja maar dit is natuurlijk net zoals Donald Trump, die doet dat belasting grote belastingverlaging, maar dan doet hij tarieven omhoog. Dus dan ja, dat krijg je ja. daar weer op je, op je kiezen. Maar hij zegt, huis, hij zegt, huishoudens met drie personen gaan er gemiddeld 700 euro meer kwijt zijn aan zaken als gas, licht, huur en verzekeringen. Berekende berekenen de vergelijkingssite prijzenwijs. Alleenstaande moet rekening houden met stijgen van 450 euro. Dus dat is uh, ja, zwaar voor alleenstaande, 450 in je eentje, 700 met z'n drieën. Ja. En ja, dat komt dan voornamelijk door die energiebelasting. En dan wordt ook gezegd van uh, ja, raad is, uh, uh, er is een groei van het aantal werkende Nederlanders dat in armoede leeft. Dat uh, heeft het Sociaal Cultureel Planbureau berekend. Van alle werkenden is 4,6% arm. Dat komt neer op 320.000 mensen. En dat zijn er rond 75.000 uh, mensen in loondienst en 145.000 zelfstandigen. En dan is de, de norm in 2014, in ieder geval de norm voor een alleenstaande, uh, voor armoede 1.063 euro per maand daaronder. Ja, uh, ja daar moet je ook niet gek van opkijken. Dus, uh, ja, er wordt wel, hier wordt het een beetje in internationale context gezet. En dan zeggen ze: Nou ja, en Denemarken is 3,5% het laatst. Dan België 4,3%. Nederland, Duitsland is dat. Is het uh, of in Duitsland is het percentage 9,4%. En in het Verenigd Koninkrijk 12,4%. Dus daar uh, heb je nog meer mensen. En ja, ik denk dat het ook in Duitsland niet voor niks 9,4% is, omdat daar die energie ook zo. ...ontzettend duur is door die energiewende. Dus dat, dat, ja, dat betekent gewoon... ...dat al die kosten... ...die krijg je natuurlijk uiteindelijk... ...op je, op je tafel uh, gegooid... ...hoe dan linksom of rechtsom. En ja, dan moet je niet gek opkijken... ...dat dat veel armoede oplevert. Vast lasten mogen gaan... ...als je dit soort uh, rare plannen hebt. Ja. Maar dat zijn het uiteindelijk toch niet... ...die werkgevers die er helemaal op mm -hmm. uit ...om het minst uh, dat je eigenlijk niks overhoudt. Dat zijn toch andere mensen... ...die dat dan doen. Ja zodat de normale mens uh, nauwelijks rond kan komen. Dus er is een andere groep in de samenleving dan werkgevers die ervoor zorgt... dat we cumulatief als groep steeds zwaarder krijgen om te overleven. Kiezen we zelf voor, zeg ik dan altijd. Hè? Ja, dus eigen schuldige bult, zou je kunnen zeggen. Huh? Ja, ja, jongen, uh, het, ja, het, ja het, ik inmiddels uh, niet meer. in <tus> beland, maar de meeste mensen in Nederland, weten weet wel. Ja. Uh, uh, maar uh, de rekenkamer komt ook nog met een berichtje. Voorlopig nog geen windparken zonder overheidssteun. Verschokkend. schokkend. Hm. Ja, dat is ook zo raar. Dat uh, uh, uh, wiebus die had gezegd dat uh, ja, dat, dat zonder, uh, zonder subsidie zou kunnen. En de rekenkamer die gaat daar, dus te die gaat daar uh, tegenin. Die zegt: ja, dat klopt niet. Tenminste, uh, wiebus die zei: uh, in de kosten. Van stroom uit zeewind draaien sneller dan verwacht in 2022 zou verwacht hij zouden voor de Nederlandse kust de eerste windparken ter wereld zonder subsidie zijn ontwikkeld en de rekenkamer die zegt van nou ah, ho ho uh, de uh, zonder subsidie wordt de opgewekte stroom niet aangesloten op het landelijk netwerk via de kosten van aansluiting betaalt het rijk dus wel degelijk mee, ...schrijft de rekenkamer de subsidie vormt ruim een derde van de energieprijs dat is best wel uh, best wel veel dus voor de aansluiting van windmarken die Windparken die tot 2023 gebouwd worden, is 4 miljard euro aan subsidie gereserveerd. Windparken die, windparken die in 2022 worden opgeleverd, zullen dus niet de eerste windparken ter wereld zijn die zonder subsidie werken, zoals wie ze beweerden. Dus op zich wel interessant dat de Rekenkamer dit onderuit haalt. Er dus zijn mensen in Nederland die doen hun moeite om zeg maar wat minder te stoken, omdat ze het niet kunnen betalen. Maar er is wel ruimte uit hun boodschappen, eh, belastingen, eh, loonbelasting om 4 miljard opzij te leggen. Ja, zo betaal je indirect nog een heleboel aan. Uh, uh, via ja. die subsidie betaal je waarschijnlijk uh, bij het aankopen van een paar eieren in de supermarkt ook mee aan, aan zo'n ja. project. Dus er staat het, ook een energiebeheerder Tennet. Die zegt dat het aansluiten van windparken dus 2023 en 2030 worden gebouwd. Mogelijk 5 à 6 miljard euro gaat kosten. Dit komt omdat deze parken ver uit de kust leren. Oh, dus ja, je hebt een enorme afstand afleggen. Als je kijkt hoeveel subsidie erbij moet en hoe duur dat is. Dan, dan zou het bijna zo lijken alsof je... Anders veel makkelijker zou kunnen rondkomen. Als je dat allemaal niet hoeft te betalen. Dus ja, al die mensen eigenlijk... die het nu zo moeilijk ja, hebben. Heel... En uh, de toenemende armoede van de werkende mens. Ja, dat, uh, dat hoeft dus eigenlijk niet. Ja, de kan heel Limburg weer in de kolenmijnen werken. Dan krijgen je nog uh, de dubbel salaris voor het gewaarengeld. Alleen, uh, alleen maar voordelen. Als we niet uh, ook zouden gaan op groene schoon, ik te zeggen. Een hele kolonie hamsters in een uh, reuzenrad laten rennen. Ja, dat is mijn idee. Ja. Dierenmishandeling. Ja. <laughs> Dan komt de dierenpartij ja, want, uh, tegen jou in actie. Oké. Okay. Uh, want hoeveel, hoeveel Nederlanders gaan er uh, te ver op achteruit van die werkenden die het echt zwaar krijgen? Zijn het een paar honderdduizend? Ja, het ging wel over een paar honderdduizend, ja. ja, ja maar dat het... is eigenlijk ook nog niet duidelijk, hè? want de cijfers die klinken heel positief. Maar dat is een, een, een, een plan van het Centraal Planbureau. Dus achteraf zal blijken uh, of, uh, of het ook uitkomt, en dat zit er heel goed in, dat de, de cijfers uh, ook met de provinciale verkiezingen in aantocht in het voorjaar, volgend jaar, dat die wat positief geframd worden. Hè? Dus uh, ambtenaren die werken ook voor hun baas, dus ook bij het Centraal Planbureau ja, werken ze natuurlijk voor de regering, daar komt het wel wat op neer. Nou, ik zat even te kijken, maar als het om 250.000 mensen gaat, dan kunnen ze alleen van die uh, 4 miljard, kunnen ze, al, uh, nou, al meer dan, uh, kunnen ze al bijna 1100 per maand erbij krijgen. Ja. Zouden ze 1100 euro per maand minder belasting kunnen betalen, die zwaarst getroffen mensen, dan zouden ze het uh, allemaal veel beter hebben, zouden ze niet meer in armoede leven. Ja. Alleen maar die 4 miljard die nodig is voor het aansluiten wat we net zeiden, als dat klopt. Dat getal. Dus dat, uh, er is best wel ruimte voor uh, verbetering van het levensstandaard, heb ik het gevoel. Ja. Ging dan vooral om ZZP'ers? Ja, ah, precies. Nou, welke ZZP'er wil niet 1100 euro belasting per maand minder betalen? Nou, er is ruimte om 250.000 ZZP'ers 1100 euro per maand minder te laten betalen aan belasting. van het geld wat gebruikt wordt voor die aansluitingen. Ja. Dat is een goede deal, lijkt mij. Hm. Maar ja, we hebben trouwens nog meer berichten, hè? Uh, gemeente mag winst afpakken bij illegale woningverhuur. O oh, jee. Ja, dat gaat natuurlijk over Airbnb weer. En tot nu toe was het zo dat als jij, je mag met de Airbnb maar 30 dagen per jaar een kamer verhuren. dan ben je in een illegaal hotel. En dan moet je een vergunning hebben en de hele zooi die erbij hoort. En uh, er zijn er mensen die dat toch doen en die kregen dan een boete. Maar... De VVD en de SP vonden dat niet te ver gaan. Uh, niet ver genoeg gaan. Want, en kregen steun van alle partijen via motie. Je kan nu ook gewoon de, alle winsten worden op, uh, opgesoupeerd. Dus. Als jij, en dan gaan ze beginnen met grote partijen die soms complete woonblokken verhuren via Airbnb. Om dit soort praktijken tegen te gaan, die in de Koerhuis samen met de SP de motie in. die het mogelijk maakt om ook de winst af te pakken. En nu, nu is het nog 60 dagen per jaar, maar aan niet meer dan vier personen tegelijk. Maar vanaf 1 januari wordt de limiet 30 dagen per jaar. Dus, en... Dus en minister Kasia Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte vorige week bekend dat ze een registratieplicht wilde invoeren voor vakantieverhuur. Verhuurders krijgen hierbij een verplichte registratienummer dat zichtbaar moet zijn bij de advertentie. Zo is voor controleur duidelijk waar een woning is en kan beter worden bijgehouden hoeveel dagen de woning wordt verhuurd. Al in grote steden als Amsterdam, waar inmiddels een 20.000 Airbnb-adresse is overlast door woningverhuur aan toeristen rood. Volgens de gemeente nemen in diverse wijken de drukte toe en stijgen woningprijzen door de extra verhuur. Ja, de woningprijzen die stijgen natuurlijk niet door, door verhuur, die stijgen alleen maar uh, omdat er extra geld bij komt. En als je geldkraan dichtdraait, dan, dan flikkeren ze ook, al, o, ook naar beneden ook, of ter, als er wel Airbnb is. Dat is een beetje onzin, maar het is het hele idee dat je, je moet geen geld kunnen verdienen zonder, zonder je nummertje. Een number of the beast op je voorhoofd. Nou, ze willen gewoon hun deel. Kijk, de maffia staat natuurlijk nooit toe. Dat uh, als jij uh, een bepaald percentage van je inkomsten uh, moet afstaan als uh, tax, hè, dat noemen ze ook gewoon tax. Uh, ja, als jij dan een andere manier van inkomsten uh, verzint, ja, dan uh, zeggen ze gewoon van ja, dat, uh, dat is allemaal goed en wel. Maar nou, je moet gewoon, uh, wij willen onze kut. Ja, maar ze ja. limiteren het ook tot 30 dagen per jaar. Dus uh, als ze het maximale, zouden we maximaliseren, dan zouden ze zeggen: nee, het hele jaar als je naar een belasting betaalt. Dan. Nee, ze willen dat je, als je dan verder gaat, dan moet je door al die andere hoepels springen die ze al in werking hebben gesteld. Zo begrijp ik het verhaal. Dan moet ze een officieel hotel gaan worden, dat soort zaken. Dan moet ze vergunning gaan aanvragen. Ja. Moet ze dat vergunning en dat doen. gaat natuurlijk niet lukken als je in een woonwijk uh, zit en je hebt nee, een hotelvergunning aanvragen. Nee, ze willen gewoon dat je meedoet met het spelletje. Ja. Anders, nou ja, is... Aan de andere kant hebben ze natuurlijk de hotellobby, net zoals de taxilobby hebben. En die betaalt ja, ze heel veel. Ja. Dus, uh, de, uh, dat is ook een afweging voor ze. Ja, precies. Dus, die. dus je moet gewoon uh, in het gareel aan hmm. alle regels die zal hebben het hele kaartenhuis. Dat moet overeind blijven. Dus uh, dat, uh, dan moet je gewoon aan de hotelregels meten. Ja, ik denk voor mij dat, een, uh, dat je binnenkort nog maar zoveel kilometer als Uber-taxi mag rijden. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Even ja, eigenlijk... voor in de stoel. Toe. Ja, briljant idee. Waar... Je brengt ze op ideeën. Waarom is dit nog niet in werking gezet? Nou, zo heb ik zou hebben nog wel een paar ideeën. Ja. Wow. Je, bent, je bent echt een geboren ambtenaar. Ah, nee toch. Als ambtenaar mensen waren met goede ideeën. Wie weet, wie weet. Dan nee. uh, ik het ooit. Ah, ambtenaar ja. van Lieberland. Ja, en, en, en. Dat, volgens uh, die VVDR... ...calculeren malafide verhuurders... ...een bestuurlijke boete in... ...en gaan ze vrolijk verder met hun praktijken. Dus het is een ene dat taal gewoon. Het is gewoon je eigen huis. Dus je zou erbij mogen doen wat je wil. Maar uh, nee, dat... Uh, uh, ik denk nu het idee eenmaal heeft postgevat... ...zal het toch al een weg vinden... ...het zij via... Uh, misschien niet via Airbnb die allemaal natuurlijk uh, centraal is. Die moeten buigen en knikken en uh, voor de overheid en uh, overal braven meedoen. Maar ik denk dat er zich wel andere vormen gaan aandienen... die, die minder een centraal punt ja. van aanval hebben. Maar dan krijg je, hoe, hoe noemden we dat ook alweer? Wat was dat dan? De bezorgde burger... Dan gaat de bezorgde ja, ja. buurman, die gaat dan zeggen... ...wauw, er komen weer vreemde mensen in dat huis. De roep des volks krijg je dan. Ja, dan krijg je allemaal van die inspectiediensten. Dan gaan alle... <laughs> dan hebben we gezien de dat... Hier, <laughs> ja, dan gaan hier vier onbekende mensen de deur binnen. We willen ja. even hopen dat die hier niet uh, meer dan dertig dagen zijn verbleven. Er uh, zijn ja, heel veel Chinezen de over de vloer. Nee, <laughs> ja. ja, ik heb gewoon <laughs> hele goede banden met Chinezen, zeg ik dan. <laughs> uh, Het is mijn familie. Ja. Ja, ja, ja, zie je dat niet. Goed lul. Kosmopolit, de hele wereld is mijn familie. <laughs> ja, Allemaal welkom. Eigenlijk zou je dezelfde trucjes kunnen toepassen die uh, ja, zeg maar politici ook gebruiken, weet je wel, om zich te laten omkopen. Je mag je niet laten omkopen, dus dan doe je het met netwerken en dan word je vrienden met zo'n politicus. En dan op zijn verjaardag geef je hem een mooi cadeau. Dan is het geen ja. omkopen meer. Dus als nee. toeristen dat ook gaan doen. Ja. Ja, ja. We zijn vrienden, we horen tot een netwerk. En, uh, ja. Ja. Kijk maar nou oh. op Facebook. Ja. Je, je moet voortaan, als je bij een, B, uh, bij een Airbnb gaat uh, logeren, dan moet je even een penthouse cadeau doen, zoiets. Ja, ja. ja. Doe je aan Pechton denken dan? Of, uh... <lacht> is dit een referentie aan Pechton? <lacht> ja, daar zit er toch iets in, nog niet. <lacht> uh, niet. Nee, maar dat is natuurlijk heel hele raar. Als jij iemand kent en die nodig je uit... en die, uh, die komt in de logeerkamer, die betaalt daar wat voor of zo... dan kunnen ze daar natuurlijk niet veel van zeggen. Maar als je nou een groepje hebt, een gesloten Facebookgroepje van 10 mensen of 20 mensen of derde... Op, op welke, bij welke grootte gaan ze opeens zeggen van... hé, uh, hey, uh, nou mag het niet meer. Nou is het illegale verhuur. Ja. Bij Airbnb is dat nog makkelijk, omdat ze dan kunnen bewijzen, er is geld voor betaald. Maar ja, als je dat in, uh, in een kanaal daarbuiten doet, dan wordt het heel lastig voor je, denk ik. Ja, ja omdat zo'n Airbnb toch weer een centrale partij is, is die informatie ook heel makkelijk op te vragen. En ja, dan heb je eigenlijk maar één partner die, uh, die hoe, ermee hoeft lastig te vallen, van geef ons maar even alle gegevens van alle Nederlanders, en dan kunnen ze daarmee werken. Uh -huh daar ja. ja. moet er dan een nummertje bij komen te staan, bijvoorbeeld? Hè? Maar wat als de eigenaar van het pand niet een Nederlander is? Nou, dat geldt voor dan de... lijkt het mij dat de... het huis nog steeds in... Ja, het huis staat in Nederland. Dus of dat jij dan ja. zelf Nederlander bent... Ja. Dat, lijkt, dat maakt dan denk ik niet uit. Maar ja, ik, ik, ben, ik weet het natuurlijk niet, maar het lijkt me niet. Het ja. lijkt me ook niet, maar... Hm. Nou, ze, ze, volgens mij, als je in het buitenland zit en je hebt een Nederlands huis... Dan, zie je dat, uh, dan moet je dat opvoeren bijvoorbeeld in box 3. En box 3 is dan je rendement van het huis. En ja. dat betekent dat je dat je huurinkomsten, die moet je afwegen tegen het virtuele rendement. Dat zij daaraan toeberekenen aan het huis. Tenzij ja. je in dat land ook belasting daarover betaalt. Want je bent vaak wel beschermd op enkele landen die dan geen verdrag na hebben uh, ja. uh, tegen dubbele belasting. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Hier uh, sowieso nog het bericht liggen van Jurjen. Uh, ja, daar gaan we daar meteen maar mee beginnen. Want uh, wat is er allemaal aan de hand? Nederland die geeft uh, niet alleen geld aan rebellen in Syrië, maar ook aan uh, moslim-extremisten in Pakistan. Ja, laten we eerst even beginnen met Syrië. Dat is natuurlijk uh, ja, toch uh, behoorlijk geweest. Er is ook een debat over geweest. Hè, dat je streeft uh, naar uh, regime change en dan op de Bonnefoy wat... Uh, oppositiegroepen gaat steunen, waarvan, uh, ja, waarvan blijkt dat er dan ook een flink deel uh, terroristen zijn. Nou ja, zo heb je, zo heb je natuurlijk ook uh, Pakistan. Pakistaners zijn uh, recent verkiezingen gewonnen. Uh, elf uh, geweest en die zijn ge gewonnen door een cricketspeler. Dus je zou denken, nou ja, daar loopt alles uh, wel. Het is natuurlijk niet een heerlijk land, vooral niet uh, als je bij de niet-moslimgroep hoort. Ja, als je met vrou als vrouw met de tram gaat. Oh, sorry. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, nu is het ook net zoals, ja, net, net, net, net zoals overal, dan heb je, heb je daar dus ook een, uh, een, een soort van uh, radicale partij. Even zien, die heet Yamaat-e-Islami. En ik ga eerst eventjes wat van de Wikipedia voorlezen. Nou, Allereerst in de nationale vergadering van Pakistan hebben ze vier van de 342 zitjes. En in de Senaat hebben ze één van de 104 zitjes. Dus het is een splinterpartij. ...maar buitenparlementair zijn ze wel groot. Nou, um, de jamaat e uh, islami heeft een cont, uh, controversiële historie... ...met betrekking tot het orchestreren van geweld... ...tegen de Ahmadiyya-gemeenschap, tegen de hindoe- en Sikh-minderheden... ...en participeerde met het Pakistanse leger in etnische zuiveringen... ...tijdens de bevrijdingsoorlog uh, van Bangladesh... Yamaat-e-Islami uh, is voorstander van militaire operaties en initieert uh, militante groepen in het conflict in Kashmir. En dan komt hij. Uh, Yamaat-e-Islami onderhoudt nauwe banden met de Taliban en ondersteunt de acties van Weilen, Osama bin Laden en Al-Qaeda. Oké? Okay? Dat is Wikipedia, dus de Nederlandse Wikipedia. Nou, dan hebben we de Nederlandse ambassade, die vindt het dan wel een gezellige club. Um, dus uh, de ambassadeur, uh, dat is um, Ardi Stojas Braken. En de uh, adjunct uh, ambassadeur, dus de, de, de nummer twee van de ambassade, Werk allemaal voor Stef Blok. Um, Josephine Fransen, die zijn uh, bij Jamaat e Islamit geweest. Prominente foto op de officiële Facebookpagina van de Nederlandse ambassade. Uh, want ze willen met Jamaat-e-Islami de mogelijkheid bespreken voor een samenwerking. Ja, een samenwerking ja. op het gebied van tolerantie en een in en inclusieve maatschappijen. De, de ambassade ja, kijkt vooruit to further meaningful engagement, dus uh, vol, uh, betekenisvolle ja, engagement in order to strengthen the mutual trust and understanding. Wow. Ja, nou hebben we ze, ruiken pijen, geld. ze ruiken geld en dan willen ze het toneelstuk wel meespelen die... Uh... Nou ja, ja ik, uh... ik, ik, denk, ik denk dat Jamaat en Islam, die gaat binnenkort ook naar Washington, want daar willen ook wel mensen naar ze luisteren. Je zou bijna denken... Dat Amerika nog eventjes wil overdoen wat ze destijds hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk al-Qaeda al eerder geholpen om um, het in Afghanistan, met name tegen de Russen op te nemen. En de invloed van Rusland en China groeit natuurlijk wereldwijd weer, ook in Zuid-Azië. Dus misschien dat je, ja, dat, dat, dat je de hulp van, uh, van wat terroristen kunt inroepen. Uh, Ik in Libi even... en Libië natuurlijk ook. Hè? In Libië ja. hebben ze het gedaan, in Syrië hebben ze het gedaan. Ja, ja, ja. Ik, ik ga nog even een tweede, tweede bron erbij uh, halen, want ja, je zou kunnen zeggen iedereen kan op Wikipedia uh, schrijven en ja, uh, als een socialist uh, meeluistert dan zullen ze denken ja, maar jullie zijn libertariërs en misschien zitten er nog wat andere mensen te zijn. Oh, nou ja, wat, wat, wat, wat voor bronnen halen jullie aan? Laat ik... Uh, is een andere bron noemen. Dat is de Canadese Belastingdienst. Die heeft namelijk een onderzoek gedaan naar een of ander goed doel wat uh, actief is in Canada, en die heeft dus ook Jamaat-e-Islami uh, gesteund. Nou, en dan staat er, our research, dus dan moet je echt aan zo'n fiat-onderzoek uh, denken, indicates that ROKM, dat uh, dat ja, het goede doel is van uh, Yamaat-e-Islami, een politieke organisatie die uh, strijdt tegen de regering van India over Jammu uh, uh, en Kashmir. En uh, ze hebben dan een gewapende tak, dat is de hispul Mujah Dean. En uh, dat is een uh, terroristische organisatie die uh, uh, ja, door de EU zo is genoemd en ook door de overheid van India en het uh, Ministerie of Home Affairs in de VS uh, vanwege, uh, ja, hier staat, unlawful activities, dus onwettige uh, activiteiten in de wet uh, van 1967. Uh, dus met andere woorden, zelfs Canada. Die spreekt, en dan heb ik het over de Canadese Belastingdienst, die spreekt en later staat er dan nog in Terrorist Organization. Dus ja, dat is dan waar de Nederlandse overheid mee samenwerkt. De Groene Amsterdammer, die heeft, ook, die heeft ook eens een artikeltje over ze geschreven. Uh, toen er uh, ja, boze, boze heren voor een ambassadegebouw stonden. En die heeft, had het ook over een radicale politieke partij. Okay. En dan heb je het ook weer nog een bedrijf. Dus je hebt heel veel bronnen die je kunt aanhalen. En die zeggen allemaal hetzelfde. En toch wil de Nederlandse overheid zich met de Pakistanse politiek vermoeien. En ja, dit soort voetjes gaan. Ja, ik, zie me, ik, ik, ik roep dit dus al jaren dat wij als eh, terroristen aan het financieren zijn. En dat is een van de... De ...belangrijkste redenen waarom ik mezelf als politiek vluchteling uh, elke keer maar weer profileer... ...omdat ik dus geen belasting wil betalen aan een regime wat dat soort dingen steunt. Ja. En ik heb dus de afgelopen anderhalve weken... ...heb ik me vol verbazing toch maar weer zitten kijken... ...hoe dat iedereen ontzettend verontwaardigd loopt dat wij uh, een terroristische organisatie steunen. En uh, ik begrijp niet hoe mensen tot en met nu niet kunnen weten, snap je? Dus... Ja, ik weet, ik weet niet wat dat is. Dat is ook het enige wat ik erover te zeggen heb. Ja, uh, uh, ik wist het al. Ja, maar ja. ja. De vraag is een beetje waarom ze dit soort dingen doen. Hè? Want uh, ja, ik weet nog wat dat... Ik geloof dat Iron Rand was. Die zei van uh, toen de Sovjet-Unie in elkaar begon te kukkelen. Van uh, ja, als het, uh, als het uh, misgaat... stuur alsjeblieft geen bulldozers en scheppen... Om de, uh, als hulpmateriaal om de lijken te begraven. En, uh, je hebt vaak het idee dat, als je even kijkt dat er een Koude Oorlog gebeurde, er zijn natuurlijk enorme budgetten uh, die naar defensie gaan en allerlei wapentuig. En als er dan geen vijand meer is, dan zitten ze wel degelijk, ja, zitten ze gewoon in een gigantisch probleem, die lobbygroepen en die, de, de, dat segment van de samenleving. Want hun, hun hele uh, reden van bestaan valt dan weg. En ik denk dat, dat het daarom zo is dat, dat zo vaak blijkt dat de eigen overheden allerlei kwade elementen steunen en ook vijanden overeind houden. Gewoon om te zorgen dat zolang de vijand er is, hebben wij een bestaansreden. Als die vijand weg is, dan is die bestaansreden voor een gedeelte weggeslagen. Ja, daarom zag je ook dat aan het eind van de Koude Oorlog, dat, er, ja, dat het eventjes, eventjes duurde. En er was gelijk weer een nieuwe vijand gevonden. En, en natuurlijk de War on Terror, dat is een, een oorlog op een, tegen een strategie. Uh, je kan nooit een strategie verslaan. Dus uh, dat is het hele mooie, dat die oneindig blijft duren, die, uh, die uh, War on Terror. Dus ja, hij, hij kan ja, nooit gewonnen worden. En daarom kan je er eeuwig geld in blijven pompen. En je hoeft ook niet veel te doen om hem weer aan te wakkeren. Ik hoorde laatst laatste leuke quote van iemand, die zei, de, war, dus de oorlog creëert terreur, dus de oorlog tegen terreur creëert eigenlijk alleen maar meer terreur. Dat vond ik wel een mooie, het was in het Engels, dus ik, ik, ik ben het weer ah. slecht aan het vertalen. Maar... Ja, dat klinkt wel logisch, ja. Als je oorlog met terreur kunt voeren, dan kun je ook misschien overgeven aan terreur. <laughs> ja, maar ja. nou, goed, oorlog is terreur toch? Is... Ja, maar misschien moeten we ons overgeven, dan gewoon zien wat er gebeurt. Dan nou. hebben we Vloer een leuke ja, ja. heeft gewonnen. Nee, maar al die terreur die er is dat, is, dat is natuurlijk allemaal veroorzaakt. Het komt allemaal uit het Midden-Oosten, en daar zijn we al uh, onze overheden al tientallen jaren bezig om de meest vreselijke dingen uit te vreten. Ja, nou ook uh, wordt in Jemen weer de derde wereldbevolking the afgeslacht. En 40% heeft choleraan. Er zijn 500.000 kinderen om het leven gekomen door, doordat ze hun hele vochthuishouding eruit hebben gescheten voor dingen die, die gewoon heel uh, helemaal niet nodig zouden zijn. Maar omdat Saudi-Arabië daar nou een oorlog wil voeren en het Westen dat er een bondgenoot van is. Ja, de, die mensen die dat overleven die zullen natuurlijk heel boos zijn op degene die dat mogelijk hebben gemaakt. En die ja. denken van, nou, uh, de, die zullen het even terugpakken als ze daar de kans voor krijgen. Mm -hmm. Ja, het is al wel heel voorspelbaar, lijkt mij. Ja, en dan hoor je natuurlijk wel altijd hier, door heel veel in de, de kant. nee, nee, want de islam, dat, die, zijn, uh, die zijn inherent, willen die, uh, wat Bush ook zei, de haters for our freedoms. Ja, dat is natuurlijk onzin, want je ziet ook wat er gebeurd is. Dat het eerste wat Bush begon te doen. Is alle freedoms weghalen. Ja, met het idee van dan, uh, dan gaan, haten ze ons niet meer. Maar dat, uh, het is natuurlijk alleen maar een, een voorwensel. En dat, he dat hele verhaal dat moslims zo geboren worden. Om, om ons te haten. Nou, ja, ik denk dat, uh, dat het blijven gewoon hele improductieve, arme, derde wereldlui allemaal. Die, waar je in, in de praktijk geen last van zou hebben. Als je ze Rome terug zou laten. Dan zouden ze vanzelf. Uh, ...wel productiever moeten worden om mee te, mee te kunnen gaan. Mm -hmm. Ja, goed, die dictators daar die zijn ook allemaal door het westen in het zalen geholpen. Dus. Ja, dat ook ja. natuurlijk. in uh, Iran gaat dat al heel lang. De CIA heeft al toegegeven dat ze ooit die uh, democratisch gekozen Mossadak uh, hebben omver uh, geworpen. En de schade daar in de plaats. En de Sja was natuurlijk ook een brute dictator. Ja, dan krijg je daarna weer een religieuze fanaat. En uh, ja, zo, zo, gaat dat, zo gaat dat eeuwig verder. Maar nog even terug naar het bericht aan uh, denk je dat dit nog uh, de media gaat halen? Uh, dat is afwachten. Hè? Uh, ik denk dat Stef Blok dit niet heel erg meer kan gebruiken. Niet vergeten dat zo'n ambassadeur... die werkt gewoon voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, en, dat, en, en dit is niet, niet zomaar, het is niet een ambassadepersoneelslid. Dit is dé ambassadeur. Hè? Dus de ja. host geplaatst uh, in, in, in rang op zo'n uh, ambassade. Nou, je weet hoe uh, een overheid werkt. Uh, hè? Het zijn allemaal van die lijnstaforganisaties. En dit is dus de host in lijn onder de minister. Dus dit is wel een dossier, eigenlijk een hele grote bananenschil voor, um, voor Stef Blok. Dus elk medium dat uh, hem nog in bescherming wil nemen, ja, zal dit natuurlijk trachten te verzwijgen. Maar ja, ja, eer, eerlijkheidshalve, het is zo'n groot dossier dat, dat Nederland uh, ja, samenwerking zoekt met een organisatie die gewoon op diverse terroristenlijsten staat, blijkens wat um, ja, de Canadese Belastingdienst uh, zegt. Hè, dus ik, uh, nogmaals, ik, ik citeer niet mezelf hier. Um, ja, dat is, dat is natuurlijk uh, heel zorgwekkend. Hm. Maar gaat er, uh, ook, gaat er ook nog belastinggeld uh, naartoe? Daar mag je van uitgaan, want het is niet voor niets dat deze club ook naar Washington gaat... En ze zijn, op, ze zijn op dit moment gewoon aan het fundraisen. Dus ik denk dat, uh, dat, dat, dat ze in ieder geval al om geld hebben gevraagd. We hebben We nou, net en... als uh, Rihanna al een tweet uitgestuurd. Ja, nou ja, kijk, <laughs> kijk het gaat, gaat op. Uh, die, die, die, die mensen die willen dus iets, uh, een, een project opzetten, hè? zo heet dat. Hè? Je, je, je zet een project op en dan krijg je een bepaald budget toegewezen. Dat, dat is volgens mij vast de prik bij de overheid. Nou, en dat budget dat willen ze hebben voor een bepaalde purpose. In dit geval is dat inclusiviteit en, uh, en, en tolerantie. Ja, nou ja, dat betekent dus dat ze, dat ze daarvoor een, een, bepaald, uh, een bepaald potje hebben. En dan komt een deel van dat potje natuurlijk ook bij die organisatie terecht waarmee ze willen samenwerken. Dat kan, dat kan volgens mij niet missen. Daar gaat geld naartoe. Oké, okay. daarna komen we nog met de windmolenparren. <laughs> ja, nou ja, het, het heeft inderdaad parallellen met de efficiëntie van de windmolenparren. Het bestrijdt zogenaamde armoede, want je krijgt een, een, een nul energierekening met je zonnepanelen. Uiteindelijk word je er toch een stuk armer van. Ja, eh, ja, ja. bestrijdt terrorisme, maar uiteindelijk krijg je een hoop terroristen op de, over de vloer. Ja, ja, en inderdaad, wat, wat, wat, wat dat betreft, westerse ontwikkeling. Hè, we, kunnen, we kunnen wel zeggen dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat mensen uit islamitische landen achterblijven. Maar wat, wat we natuurlijk ook hebben. We hebben hier natuurlijk dit soort dingen: wordt allemaal van schuldpapier en belastinggeld uh, betaald. Maar vooral ook heel veel schulden en heel veel inflatie. Waar, uh, ja, waar dit soort onzinprojecten van worden opgezet. Want wees eerlijk: het is ook nog wel een beetje een onzinproject om samen met een groep. Militante uh, mensen met, uh, ja, die volgens, uh, volgens diverse kanalen dus banden hebben met Al-Qaeda om daar samen mee iets te beginnen op het gebied van tolerantie en, ja, en inclusiviteit? Ja, misschien hebben ze het licht gezien. Dat oh. zou kunnen. Dat, <laughs> <laughs> dat zou kunnen. Laten we eens ja. anders zeggen. Maar, maar, maar wat is het nou gewoon een, een, een club Liberalen waren uit uh, Pakistan, zeg maar, de Liberale Partij in Pakistan? Nou, er is in Pakistan een, uh, een, een libertarische partij, hè? Ja, ja, ja, klopt. Nou kijk, dan, dan, hadden we, dan hadden we vanavond niet een topic gehad, hè? Het is ja. natuurlijk dan nog ja, maar dan steeds nog, bedoel, is, is het dan ook gerechtvaardig dat er dan belastinggeld naartoe gaat? Nee, nee, nee, nee, tuurlijk ja. niet. Ja, Alleen de libertarische dan... partij zou dat ook nooit doen, denk ik, hè? Nee, nee, ja. nee, maar je, je, je beseft wel dat je niet in een, in een libertarische samenleving leeft en dat dat die overheid een groot deel van ons inkomen afpakt. En dat gaat natuurlijk wel ergens naartoe. Hè? Dus het, het, het, het wordt ook uitge, uitgegeven. Dus ja, dat, dat, dat, dat, dat ze het nu uitgeven aan, uh, aan, aan mensen die volgens diverse bronnen uh, dit soort oogmerken hebben, is natuurlijk wel wat anders. Maar eigenlijk vind ik inderdaad ook dat ze zich überhaupt niet, uh, niet moeten bemoeien met, uh, met, met politiek daar. Ook een beetje in het belang van, van bijvoorbeeld mensen die zaken doen met Pakistan. Ja. He, stel je, je, je, je, je, doet, uh, je doet zaken met iemand die lid is van een andere politieke partij. Dan is het toch niet heel erg prettig dat, uh, dat jouw ambassade zegt. Ja, maar we gaan samenwerken met die andere politieke partij. Dat vinden die mensen niet leuk. Dat, daar, daar, daar, daar kun je wel van op aan. He, dus, dus Nederland, ook, ook met, uh, met, met al haar vooroordelen en... Ja, met, met, met, met dit soort agendas hè, inclusiviteit en, en, en tolerantie brengen in een ander land. Uh, ja goed, we zijn geen dominees en we, hebben ook niet, uh, we moeten ook niet zo eigenwijs uh, zijn dat we denken dat we de kennis uh, in huis hebben. Ja, het is, uh, het, het, het, het is gewoon te idioot voor woorden dat we, dat, dat we ons überhaupt dit soort, uh, met, met dit soort dingen uh, bezighouden. En ja, daar komt dan ook bij dat, dit partij, dat deze politieke partij en, uh, en organisatie dat die ook nog een keer gigantisch de verkiezingen verloren heeft. Dus ook in de zin van macht uh, en invloed uh, ja, is het dan de vraag of je niet beter gewoon met de regering van Pakistan kunt spreken dan met, uh, met, uh, met dit... En net, net zoals, als stel, stel dat nu een buitenlandse ambassadeur niet met, met Rutte of met, met de minister gaat spreken. Maar die pakt het kleinste partijtje uit het parlement. Die gaat met uh, nou, de dierenpartij of, of de SPP <laughs> of vorm van Democratie uh, samenwerken. En die zijn allemaal op dit moment klein. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou hier in Nederland ook nooit geaccepteerd worden. Dan krijg je ook hele... ...enorme artikelen over buitenlandse beïnvloeding en dat soort, uh, dat, dat, dat, dat soort dingen. Dus het is, in elk opzicht is dit gewoon idioot. Ja. Maar misschien hebben ze ook met uh, andere partijen gesproken? We hebben ze echt alleen maar met uh, Yamaat? Uh... Grappig dat dat Yamaat heet dan, hè, die partij. Yamaat el-Islami. -El <laughs> uh, nou, dit, dit, dit, ik, ik, ik kijk al een tijdje naar die Facebookpagina van de Nederlandse ambassade. Daar was leuk, ook met die, uh, met die cartoonwedstrijd van, uh, van Geert Wilders. En toen waren mensen uit Pakistan waren heel erg boos. En dat was ook een, uh, een, een thema tijdens uh, de verkiezingen daar, Geert Wilders. Daar ik, dat was echt een, uh, er was ook een partij die wilde een, uh, een atoombom op Nederland gooien. Uh, <laughs> Ja, die zei als wij bij die kernknoppen. Ja, vaak is dat een kandeltje. Dus dat was heel idioot. En op enig moment waren ze daar ook allemaal mensen die waren daar... Hè, want die, die hadden Nederland en Freedom of Speech. Dus... Uh, uh, Hitler, Hitler, holocaust, holocaust, wauw, wauw, wauw. En Hitler, good man en uh, dat soort dingen. Dat waren ze allemaal op die, uh, op die, uh, op die ambassade pagina aan het posten. Zo van, uh, nou jullie vinden Mohammed beledigingen wel bonton Dan uh, zullen we zien hoe wij uh, gebruik maken van onze vrijheid van meningsuiting op jullie, uh, op jullie pagina. Dus dat was een hele rel en... Uh, nou ja, dan is, het, dan is het ook wel interessant om te zien hoe zo'n zo ambassade daar dan verder communicatief mee, uh, mee omgaat. Dus ja, je ziet wel allemaal, uh, allemaal officiële geheden. Maar ja, dit is wel heel expliciet een, een politieke partij. En dat was me eerlijk gezegd nog niet eerder opgevallen dat ze dat ook met andere politieke partijen deden, uh -huh. ik weet in elk geval 100% zeker dat uh, de ambassadeur nog nooit op de foto heeft gestaan met uh, de Libertarische Partij van Pakistan. Uh -huh. Wat ook splinterpartij is, net zoals deze, heb aan het begin van deze conversatie genoemd hoeveel zitjes dat ze hebben in het nationale parlement. Ja, het ja. is iets als Forum voor Democratie, zeg maar. Oh nee, die, die heeft nog geen plek in de senaat, hè? Die, die uh, ja, nou binnenkort dan is, is, denk ik, Forum is meer dan een, uh, dan een splinterpartij. Maar gewoon voor dit moment, uh, ja, ik zou het nu ook ridicul really cool vinden als een ambassadeur een samenwerking aangaat met een, uh, met een politieke partij van één of twee zetels. Ja. Oké, okay. maar zou dat niet zo kunnen zijn dat ze um, een beetje goed uh, willen kweken na die uh, rel rond Wilders, dus dat ze juist dan... Aansluiting zoeken met een radicale islamitische partij. om dan. Uh, ja, in de hoop om de gemoederen een beetje te bedaren. <laughs> ja, dat moet je. Ik, uh, maar, maar, uh, dat dit soort compromissen. daaruit voortkomt. Uh, ik ik, ik, ik, ik zou het begrijpen als je, als je dan kiest voor een. die zijn er ook, uh, voor een uh, radicale uh, ja, imam. Die niet, uh, die, die niet gewelddadig is. Mm -hmm. Maar bij, bij deze club komt natuurlijk kijken dat ze militant zijn. Dat ze uh, bijvoorbeeld in Bangladesh, daar lees je regelmatig dat er weer iemand... Uh, dat, er, dat er een hideout is gevonden vol met explosieve wapens en drugs. Ja. En dan is vaak jamaat uh, e islami degene die erachter zit. Hè? Want ook in Bangladesh, dus eigenlijk in, het, in de hele voormalige... Uh, Britse kolonie, uh, zijn ze actief om, om daar een, uh, een, een, een sharia-staat uh, te stichten. Oh. En ze, ze worden ook gelinkt aan die, uh, die bomaanslag op Bombay, uh, uh, die uh, een hele tijd geleden heeft plaatsgevonden. Maar het, het is gewoon een militante organisatie, dat moet je niet vergeten. En in mijn ogen kun je als, uh, als, uh, met belastinggeld, hè, wat, wat, wat sowieso al verwerpelijk is om dat op een verkeerde manier uit te geven. Maar belastinggeld kun je nooit stoppen in terroristische organisaties. Uh. Vergeet niet dat terrorismefinanciering, hè, waar we het over hebben, ja. um, dat dat een strafbaar feit is. Dat dat ja. kan worden bestraft met acht jaar gevangenisstraf. ...en een boete van de vijfde categorie. Dus als je dat doet, dan ben je als burger of als bedrijf ben je nog niet jarig. Ja, maar nou, dit is een ambassadeur. Hè? Die is diplomatiek onschendbaar. Die kan alles doen wat hij wil. Ja, oké. Maar als je iemand de les leert... Hè? ...stel je bent uh, schoolmeester... ...je zegt uh, tegen leerlingen... Uh, nou, ...je mag, uh, je mag nou, iets, iets stouts, dat mag je niet doen. En vervolgens doe je het zelf wel. Dat, ja... Uh, het, het, is, het, het, het, het is moreel, is het om van te worden. Ja, ja dat sowieso. We hebben nog een screenshot van een uh, conversatie gepost. Uh, onder het artikel. Ja, er was één iemand uit Pakistan, benen mm -hmm. die zei ja, in, in het Nederlands dat, uh, ja, dat, dat het niet een goede zaak was om het, uh, om het uh, aan hem te geven. Want het geld komt niet goed terecht. Uh -huh. Ik vind dat een hele verstandige tip van die, uh, van die meneer. Ik geloof wel, want ik kan de post nu niet meer vinden, dat of hij is bedreigd of de Nederlandse ambassade die heeft even op het uh, verwijderknopje oh, Oké, okay. neem ik zie je screenshot hier staan. Uh... Ja, ja. Oké. Okay. We gaan nog even verder met de, met de berichten die we hadden liggen hier ook. Ik heb hier nog een bericht over uh, medicijnen. 132 miljoen euro goedkoper door onderhandelingen van het kabinet ja. Uh, yeah. <laughs> Dit is weer zo'n zo bericht: dat, uh, dat je moet zeggen, oh wat blij dat ik een kabinet heb. Want uh, anders moest ik meer voor mijn medicijnen betalen. Uh, ja. Nou, ja zeg, de prijsonderhandelingen tussen de overheid en de farmaceutische bedrijven hebben de kosten voor dure medicijnen voor hem met 132 miljoen euro gedrukt. Laat minister Brudo Bruins, medische zorg, woensdag aan de Tweede Kamer weten. Ja, en het is een beetje uh, maf. Uh, er staat alleen, dit soort afspraken met farmaceuten... kan alleen achter gesloten deuren worden gemaakt... tot ongenoegen van de minister. Het liefst zou ik precies vertellen... wat we uiteindelijk voor elk middel betaalden. Maar als ik dat doe, leer de ervaring... stelt de farmaceut het middel niet meer beschikbaar. Dus eigenlijk is die 132 miljoen dus ook uh, uit, de, uit de lucht uh, gezogen. Daar moet je ze maar uh, op vertrouwen. En het is natuurlijk uh, sowieso de vraag... wat, uh, wat uh, de klanten hadden kunnen bereiken... Of wat je bijvoorbeeld had kunnen bereiken door die stomme patentwetgeving uh, af te schaffen. Zodat iedereen uh, vrij kan produceren. En bedrijven niet een, een door de overheid gegarandeerd monopolie hebben voor 25 jaar of zo. Uh, om, om de prijzen enorm op te drijven. En als het niet zo was dat als je een nieuw medicijn aan de markt wil brengen. Dat je dan een procedure door moet. Bij de Federal Drug uh, Administration in Amerika kost dat geloof ik 1 à 2 miljard om een medicijn goedgekeurd te krijgen. En dan gaan ze zeggen, ja, we wij hebben, wij hebben dapper onderhandeld... en we uh, hebben 132 miljoen euro uh, de prijzen gedrukt. Dat is natuurlijk totaal in vergelijking met wat. Uh, wat hadden commerciële partijen daar kunnen bereiken? En uh, ja, staat er staat er ook bij van uh, een van de medicijnen... waarvoor hij uitgebreid over werd onderhandeld, als Orkambi... Dit is een middel dat aanslaat bij een deel van patiënten met cystic fibrosis, Tysleim ziekte. De fabrikant vroeg daar oorspronkelijk 170.000 euro per patiënt voor. De overheid vond echter dat deze prijs niet in verhouding stond tot de effectiviteit van het middel. Dus het is eigenlijk een heel zeldzaam medicijn waar ze dan heel hard voor gaan uh, onderhandelen om de prijs op laag te krijgen. Dus uh, ja, de vraag is of, of dat nou de beste manier van, van de inzet van tijd überhaupt is. Maar ja, het is. Het is natuurlijk een beetje, beetje belachelijk als je, als je daar een auto... ook kijkt. dit is de adviesprijs en ik heb er zoveel afgekregen. Dat, dat wil helemaal niet zeggen dat iemand anders dat, dat minder goed had gedaan. Maar zij, zeggen, zij beweren dus wel dat we, ja, dit is uiteindelijk alleen uh, door, de, uh, door de overheid te doen. Uh, dat, dat zeiden ze nou ook weer hier... Uh, nou, gelukkig maar dat we dan een overheid hebben. <laughs> ja, ja, die gooien in feite is... dezelfde kosten omhoog. Maar ze hebben toch ooit gedreigd om, uh, of ik weet niet hoe snel het gedaan. En een bepaald medicijn uh, waar ja, mensen nodig hadden en die, die, die farmaceutie uh, was een beetje zat. Dat ging onder andere met de overheid. Toen ging de overheid zeggen: Nou, dan gaan we het zelf maar maken. Maar ja, als jij zeg maar een medicijn gaat namaken. Ja, dan komen er mensen in uniform in je huis binnen en die slepen jouw uh, huis uit en vernietigen jouw hele bedrijf. Vanwege patent. Maar de overheid kan het hup, zomaar in één keer doen. Een medicijn namaken. Ja, de overheid maakt, heeft nog nooit een medicijn gemaakt. Dus ja, echt, goed, uh, ze hebben mensen ingehuurd die, ingehuur die dat gingen doen natuurlijk. Maar ja, dan, dan mag het patent. Dan oh, ja, vertel het patent. Uh, we zijn de overheid. Maar het rare is natuurlijk dat... Dat uh, was in Amerika ook een keer zo. Dat was die Shrekkel geloof ik. Die had dan zijn medicijn gekocht van een of andere tegen allergie ofzo en de deed de prijs gelijk duizend procent omhoog toen hij het had, had, had gekocht. En dan kreeg je allerlei, allerlei uh, enorme uh, ja, wat ze een grandstanding noemen, van die uh, grote debatten in de senaat en het congres en iedereen. Die zegt oh wat vreselijk en wat schandalig aan deze ondernemer die, die, uh, die, die gierig haart die zomaar opeens de prijs maar tien doet en kan toch niet, maar Uiteindelijk, Het was een heel simpel ding. De enige reden dat hij de prijs maar tien kan doen, is omdat die overheid de patenten handhaaft daarop. En ja. iedereen afschiet die uh, concurrerend uh, tegen lagere prijs aanbiedt. Dus het, het, het is hypocriet als de neten dat zij zich zogenaamd zo druk maken over die hoge prijs. Ze kunnen gewoon gelijk zijn patent uh, niet meer bekrachtigen en dan is het afgelopen met zo'n hoge winst. Dan zie je de prijs zo omlaag zakken. Maar dat, ja, het, het is natuurlijk een en al theater, dit soort dingen. Maar het, ik vond de titel wel mooi van dit, het is weer pure propaganda. 132 miljoen euro gekoper door onderhandelingen van het kabinet. Ja, je, je wordt gewoon echt een heel warm gevoel van binnen dat je een kabinet hebt. Een dankbrief, ja. een mooie brief, oh, ja. dat ja. vind ik gepast. Niet want ze communiceren nooit elektronisch, altijd met brief. We gaan Een dankbrief schrijven. Dank u wel voor deze onderhandelingsprestatie. Dan <lacht> vatten wij waarschijnlijk 132 miljoen euro meer betaald. Dan hebben we de vraag van hoe heb je het gedaan? je gedreigd met radbraken of met delen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> jullie maken de ja, wet, jullie ja. kunnen toch gewoon de wet maken dat het nog goedkoper is. Ja, ja Ze kunnen gewoon de prijs dicteren natuurlijk, als ze dat ja. willen kunnen alles eisen wat ze maar willen. Inderdaad, je, je moet het gewoon per wet beschikbaar maken. Voor, dat, dat is het typische fascistische systeem. Dat, uh, er is formeel privé-eigendom. Maar in de praktijk betaalt de overheid wat geproduceerd wordt voor hoeveel. En ik denk wat hier ook bij zit is dan hebben ze van die hele rare uitzonderlijke medicijntjes gaan. Ze dan zogenaamd keihard over onderhandelen. Ja, eigenlijk wel sowieso een belachelijke prijs, want die, die leverancier die weet ook dat die met 170.000 euro niet wegkomt, maar die denkt, nou ik begin flink hoog nou, als ze als dan, misschien zijn ze blij als ze de 50.000 euro afkrijgen dan, dan nog, verdienen ze nog steeds 120.000 euro eraan ja. maar wat je, wat je ook ziet, dat zag bij die financiële crisis ook dat hebben ja, heel bail-outs in die banken en fouten en zo, en dan wordt er zo'n Wordt er zo'n tweede angst, uh, bankje in een achterstraat. Wordt een of andere lulde behanger opgepakt. En die wordt helemaal publiekelijk geradbraakt. Als, uh, kijk eens hoe goed wij bezig zijn met, uh, met de uh, misdadigers van het bankiersbestrijden. En de, ja, de, de grote jongens die hebben zo goed gelobbyd. Die blijven dan buiten zicht. Ik denk dat dat hier ook zo is. De, uh, het kan best zijn dat voor... Voor prijzen van hele doodgewone antibiotica ofzo. Dat je, nou, dat je, je geen echt patent op, te veel betaalt en er is er niks over onderhandeld. Maar dat ze dan wel heel veel uh, fanfare, met heel veel fanfare, dit soort dingen. Die natuurlijk eigenlijk qua omzet niks uitmaken. Want zoveel mensen met thaislijm -ziekte zijn er niet. Dus, uh, dus ja, dat, dat willen ze best toegeven, die fabrikanten. Als ze maar op de, op de huistuin en keuken dingen gewoon dik kunnen verdienen. En hun patent behouden. Nee, maar goed, dan gaan we nog even verder met uh, berichten. Ik heb hier nog een bericht over uh, voor, uh, slechtzienden en uh, blinden. Die we natuurlijk ook op het internet. Ja, voor straks zien hebben ze al een hele, hele makkelijke functie, dat is Ctrl plus. <lacht> en ik ben, ik ben trouwens even, want dat ga ik zo meteen even vertellen. Ik heb zelf even onderzoek gedaan. Dit ging mij natuurlijk ook aan, ik heb een overzichte. En uh, ik heb in het verleden heb ik een aantal van de toeltjes gebruikt, dat je dat tekst van, van het internet, of van de webpagina waar je op kwam, dat ongelezen werd. En uh, ja, daarom sprak dit bericht mij wel even aan. Een webwinkel slecht toegankelijk voor blinden. Ik versuip in zo'n website. Zegt iemand. Ja, NOS heeft even onderzoek gedaan en eh. Uh, nou ja, ik, weet, ik weet niet eens of het door de NOS gedaan is, maar het, uh, het komt van de NOS website. En er is in ieder geval onderzoek gedaan naar uh, hoe toegankelijk of inclusief uh, websites zijn voor uh, de visueel beperkte medemens. En uit onderzoek bleek dat het. ja... Uh, yeah, knurren met een rietje was. En zo twee jaar geleden was ook zo'n onderzoek gedaan en uh, toen was het ook al knurren met een rietje en het is allemaal niet verbeterd. Het ja. is allemaal op basis van een VN-verdrag uh, uh, die willen dat, uh, dat het verdrag heet handicap, oh ja, zo heet het verdrag, handicap. Um, dat voorschrijft dat mensen met een beperking uh, zo zelfstandig en verwaardig mogelijk uh, moeten kunnen deelnemen aan uh, de maatschappij. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. En dat, dat komt erop neer dat er dan uh, websites, die moeten dan uh, zo'n functie hebben, om een lang verhaal kort te maken, dat de website voorgelezen kan worden. Nou, hey, jullie zijn allemaal wel eens op de NOS-website geweest? Neem ik aan. Zo weinig mogelijk. <laughs> nee, maar je weinig. komt er wel eens op, hè? Waar zit de functie dat het voorgelezen kan worden? <laughs> dat zit er niet, hè? Zit dat ja. niet in browsers ingebakken, ja. Nou, nee, nee. Je kan daar een tooltje voor, uh, voor downloaden. En uh, ja, ik zat te vertellen voordat we hier verder op ingaan... en hoe libertarisch dit wel en niet is. Uh, even heel praktisch. Uh, je kan die tooltjes kunnen downloaden. Ik heb er heel lang naar moeten zoeken. En uh, op de website... Go hoe heb je gezocht? Via Google. Ja, dus via uh, nog niet zonder hulpmiddelen heb je eerst moeten zoeken. Ja, ja, goed, ik kan dusdanig goed zien dat uh, als, als, het, als de lettertjes heel klein zijn, doe ik gewoon control plus. En daar kom ik zo meteen okay. nog even op terug. Maar dit lijkt me al een hele foute stap in deze plan van aanpak. Wat? <laughs> nou, dat moeten mensen die niet goed kunnen zien, moeten dan eerst in een hele slechte omgeving gaan zoeken. Ja, precies, precies. Het gaan ervan uit dat je een oom, neef of broer of vriend hebt die het ervan heeft. Ja, ja. Maar uh, de, de, die, websites, uh, die websites waar al die tools aangeboden worden, die zijn al heel erg slecht toegankelijk voor slechtzienden. En ik kwam ik, ik, ik op zo'n website en die was regelmatig van uh, domein verhuisd. En dus. ze zegt gewoon dat het allemaal gekopieerd en past was, weet je wel. Ze hebben gewoon uh, in één keer gekopieerd en past uh, al die pagina's naar die andere dingen. En dan heeft ze snel wat dingen aangepast. Op een gegeven moment waren ze daar uh, te live voor. Toen was het weer van het domein veranderd. En toen stonden er nog uh, verwijzingen naar de oude domein stonden er nog op. En uh, ja, allemaal oh. code-errors. Het was een heel groot drama. Ze zag er heel goedkope knullig uit. Ja. Waarschijnlijk krijgen ze een subsidie. Ja. Maar goed, uiteindelijk kwam ik dan bij Browser Allowed uit. Zo heet die website. En de enige manier om te kunnen vinden waar die toeltjes waren... dat was uh, via de FAQ-pagina waar de zeilings werd genoemd... wat die toeltjes waren. En het was niet eens de vraag van wat zijn de plugins? Nee. Het ging over uh, een hele andere vraag. En daar stond in het antwoord toevallig een verwijzing naar de desbetreffende plugins. Zo kwam ik er als slechtziende achter wat die plugins waren. Dus, en die zijn op zoekmachines bijna niet te vinden. Uiteindelijk dat plugin, uh, even de plugins te uitproberen. Bij sommige daar moet je dan een, uh, je hele hebben en houden invullen en dan sturen ze jou een uh, e-mail terug en dan krijg je dan die uh, die plug-in en die mag je dan uh, voor een, voor een, als een trouw... Uh, ja, je mag hem tijdelijk uitproberen dan. Van een aantal van twee weken of zo. <laughs> en daarna moet je voor betalen. Nou goed, prima. Dat vind ik best. Mensen hebben er hard voor gewerkt om hem te maken. Maar goed, ik had in ieder geval eentje die had ik geïnstalleerd in mijn browser en dan ging ik alle websites uitproberen en geen enkele website werkte. Zelfs niet de, oh, Rijks... oh. de Rijksoverheid werkte niet. DigiD werkte ook niet. En geen enkele website was dus toegankelijk voor een blinde of uh, tenminste die kan ja. uitproberen. Het is waarschijnlijk hele oude technologie... gebaseerd ja, ja, ja, ja. op een uh, oude versie of zo. Je hebt ze gewoon nog niet omgezet. Nee, nee, ik heb op de website de nieuwste versie. Uh, maar volgens mij was die website ook al een aantal jaren niet meer Met Nee, met CC, ja, dus die software, die plugin is gewoon oud. Ja, uh, dus maar, de, maar ik, heb twee jaar, ik heb hem twee jaar geleden ook uitgeprobeerd. Dus uh, je moet een hele oude website gaan. Heen ja. met frames en met uh, van die achtergrondkleurtjes en zo... zien of het dan goed gaat. <laughs> ja. Nee, maar goed, ik, het, was, het was één groot drama, dus uh, ja. En, en. Maar het leuke was dat die, of tenminste... Het leuke. Het, het leuke, <laughs> leuke, het leuke. <laughs> het, het ironische was dat, dan ga je zo'n website uh, uitproberen die bedoeld is om blinden en slechtzienden te helpen. En dan doe nou. je Control Plus, ging ik even uitproberen. En dan mm. zag ik dat het niet meeging, de lijnen niet mee oh. met de... de dus die, die, nee. die moest dan helemaal heen en weer gaan scrollen om die tekst te oh, lezen. Oh, echt. dat is van een fout in ontwerp. <laughs> nee, nee, nee. Die hebben gewoon uh, gezegd van nou, we willen het zo hebben. Waarschijnlijk hebben ze een word gemaakt of zo. Ja, natuurlijk. Nee. Het is gewoon fout in ontwerp. Dat ja, kun je ja, gewoon ja. als je site ja, ze, kun je ze hebben prima de, zo goed werkt. Ja, ze hebben de, in de codering hebben ze de breedte niet in procenten, maar in uh, exacte getallen gedaan, zeg maar. Het moet 800 uh, pixels breed zijn of zo. Ja, ja dus uh, het lijnde gewoon niet mee. Dus het was uh, heel, uh, heel triest. Maar ja, goed, het is uh, dat terzijde. Ja, ah, maar internet wordt toch helemaal weggereguleerd. Dus ja. dat maakt het niet zo heel veel meer uit. toch? Nou, precies. En dan komen we even eigenlijk bij... Maar straks uh... alleen nog maar staatspropaganda bekijken. Dus dan, wat maakt het dan nog uit hoe goed het toegankelijk is? Ja, precies. Jij slaat de spijker al op de kop. Ja. Ja. ja. Ik denk dat het hele doel van dit soort dingen is. Het staat ook Dat betekent onder meer dat de commerciële sites er geleidelijk... tussen aanhalingstekens voor moeten zorgen dat hun site goed toegankelijk is. Ja. En daar staat dus het woord moeten in. Dat betekent dat als je dat niet doet, dan wordt jouw site gesloten. Ja. En uh, ik denk dat dat dit is typisch, typisch hey, ja, maar als je de boete niet betaalt, dan wordt word het gesloten. Ja. Dus, uh, ik denk dat, uh, dat uh, hier worden weer gehandicapten gebruikt om een barrière van entry op te werken. Dus als jij een hele kleine eenmansoperatie website hebt die, die uh, leuke alternatieve nieuws uh, naar voren brengt, dan heb je hiermee gelijk een probleem. En dit, dit levert proportioneel hoge kosten voor je op. Terwijl een, een site als uh, Yahoo of zo, Google, die kunnen dat uh, wel voor hun rekening nemen. Maar het is natuurlijk ah, altijd het doel van de wel. staat om met regulering kleine partijen het leven onmogelijk te maken. En te zorgen dat alles in een paar grote partijen komt die ze heel makkelijk kunnen uh, reguleren. Ja, precies. Dat is wat er gebeurt. En je ziet nu ook al dat sites die, ik weet niet of jullie dat ze het volgen, maar er wordt al op sociale context worden mensen er al afgegooid. Hè? Van die, uh, dan moet je naar grote sites zoals V Facebook of uh, wat er maar in de plaats komt. Die moet je dan uh, jouw toegang van jouw bedrijf of zo, wat dan ook, online gaan vertegenwoordigen. Maar als mensen zeg maar in hun privéleven of wat dan ook, als ze kunnen worden aangetoond dat ze uh, fout denken. ...dan worden ze vaak ook al van die platformen afgehaald. Ja, vorige week hadden we elections uh, behandeld. Ja, precies, maar dat gebeurt met heel veel meer mensen. Kijk, hij staat een beetje in de spotlight. Er zijn heel veel mensen, zijn op heel veel sites uh, zijn ze al verwijderd. Ja. Ook mensen die uh, artikelen schrijven of zo, dingen instaan die uh, niet mogen. Ja, inderdaad, ik word er laatst van een... een... Een podcast die ik volg en die hebben ook blogs uh, schrijven die op Wordpress. En die gebruiken gewoon Wordpress als platform om, om een website op te draaien. En een vrijspreker doet dat ook. En die, uh, die werden er ook afgegooid. En eigenlijk uh, guilty by association. Dus ze hadden een, een, een, een, een samenwerking met iemand en die uh, was in ongenade geraakt. Ja, dat, dat, zijn helemaal, dat zijn niet eens hele gekke dingen. Het is inderdaad, zitten de, soms een beetje in de conspiratiehoek. Maar uh, en even later hoorde ik een reclame van WordPress: van, uh, Kom toch je site bij WordPress bouwen, want het is zo ontzettend makkelijk. En jij houdt volledige controle over de inhoud. Ja, ja, mooi. mooi niet, dus, want je, uh, je ja. wordt er gewoon uh, rustig afgegooid. Hè. Ja. Maar dan neem ik aan, dan zit je op de WordPress.com ofzo. zo, niet op. Uh dat je WordPress gebruikt voor jouw eigen domein? Of? Ja, dat is misschien nog weer anders. Dat als jij, als jij zelf uh, WordPress draait op hun eigen domeinnaam, eigen, dat, ja, daar kunnen ze natuurlijk niet zoveel aan doen. Ja, ja. Ja, maar je gebruikt inderdaad uh, WordPress zelf om het te hosten, ja, dan uh, ben je kennelijk de sigaar snel. Ja, nou. ja, ja. Maar ik neem aan dat ze, dat, dat ze op een gegeven moment ook wel vinger kunnen, uh, dat ze ook wel. Ja, uh, zelfstandige websites kunnen gaan aanvallen. Want die hebben bijvoorbeeld die hebben geen cookie-waarschuwing of die, hebben geen, uh, die slaan data op van gebruikers zonder uh, daarvoor aan de Europese richtlijnen te, uh, te hebben gehouden of een waarschuwing hebben gegeven of dat soort dingen. Ik heb ik laatst een nieuwe tv gekocht. En uh, je zet hem aan en begint gelijk te zeuren dat je in de e economische ruimte van de EEG een, een um, verdrag moet tekenen voordat hij überhaupt iets doet. Dus je kan gewoon helemaal geen tv kijken voordat je een user agreement getekend hebt. En dan download je een app. dan zit er dan ook weer YouTube op. Dan moet je dat gelijk nog een keer doen. En je stuurt een code naar je telefoon toe. Zodat ze ook je echte uh, identiteit weten. Die code moet je daar weer invullen. Maar oh, dan weet je wel wat je kijkt. Ja, en dan zeg uh, je. Uh, ja, ik moet nou restarten. Dan restart je. Dan zegt hij, Oh, daar is een nieuwe uh, user agreement. Uh, die moet je tekenen. Dus dat, dat is ook weer zo. Op de haven klappen. Een hele <laughs> nieuwe van 30 pagina's. Dus je leest het op een gegeven moment niet meer. Helemaal als dus je gaar bent. Maar ze dus, hebben de hele dus, avond uh, gewoon zitten yes zitten klikken. Ja, je, het is gewoon een avond hier te klikken zonder dat je nog wel één, één programma gezien hebt. Oh man. Dat we toch gewoon weer zo'n ouderwetse tv hebben? <laughs> ja. Die heb ik net weggerooid. Dat is wel jammer. Dat je überhaupt nog tv kijkt, man. Nou, ik had hem, uh, dacht misschien wel leuk om een filmpje te kijken. Maar ik heb okay. een paar filmpjes gekeken en het was gelijk weer heel droevig. <laughs> Netflix? Nou, ik kreeg er een abonnement op een videoland bij voor zes oh, maanden. Okay. Maar ja. Dat is wel een aansluit op de Pirate ofzo. <laughs> <Ja. laughs> We ja. nee, gaan een VPN installeren. Je hebt net uh, dat ding geregistreerd. Deze VPN? En uh, ja, dan komt brein uh, naar je TV kijken om je een boete te geven. Als je met die TV die je net uh, pas het onpas hebt geregistreerd op jouw uh, identiteit, ga je naar de Pirate Bay. Man, dat, lijkt oh, ja, ja, ja. dat lijkt me een slecht idee. Kun je gewoon niet de software, Zet uh, zit gewoon een klein harddiskje in en dan gooi je gewoon even Linux erop. En, uh... ja, ik zat net al te denken, niet gaat het met computers gebeuren. Dat je niet eens meer, uh, mag je niet meer Linux installeren, moet je verplicht Windows of Google. Oh, ja. nee, het is bij computers ook al zo dat jij de boekeren, license agreements en allerlei dat soort, uh, die weten ook echt je, je identiteit wel. Ja. en Een gozer die ik ken heeft gewoon zijn, uh, dat ook zo'n breedpel tv, die had gewoon meteen Linux erop gezet. Mm. Ja, je hebt een, ja, een Linux-distro die voor die tv's uh, gebruikt, kan je het allemaal omzeilen? lezen. Ja, nou, je kan natuurlijk een mediaspelertje naast hangen waar je Linux op zet en dan gewoon met de HDMI-kabel naar binnen. En dan de rest helemaal niet gebruiken vanaf die tv. Maar om in die tv daar een nieuwe OS op te zetten, dat lijkt me nog uh, lastig zonder kennis van. Ah, ja, dit... ja Het is wel gewoon een computertje natuurlijk. Het is wel handig dat je er een muis en een uh, keyboard bij hebt ofzo. Als je het gaat doen, anders wordt het wel heel uh, moeizaam. Ja, goed. Um, we hadden het eigenlijk over de toegankelijkheid voor, dus voor blinden en slechtzienden? Ja. Um, ik weet niet of iemand daar nog iets over uh, toe te voegen heeft, heeft. Nee, het is helder zo. Ja, ja, daar zijn we in ieder geval over uit. Um, ja, dan gaan we even naar de Belastingdienst toe. Uh, althans, we gaan naar VWO-klas. Kijk, uh, ze hebben weer uh, 30 slaafjes bij. Ja, daar heb ik alleen de titel van gelezen, maar daar werd ik al moe van. VWO-klas is helemaal trots dat ze een foutje in de, uh, de leverancier van blauwe envelop hebben gevonden. Ja, dat, dat leest een beetje als ze speldartikel dit. Hè? Ja. Tijdens de economie ontdekten leerlingen van een Tilburgse 15-jaars VWO-klas... een fout in de rekenvoorbeelden bij het officiële belastingplan 2019... Tariefvoorbeelden op de informatiepagina over de schijven bleken niet te kloppen. De klas is hiervoor beloond met een taart door het ministerie van Financiën. Wat doet het officiële Belastingplan 2019 in een vijfdejaars vwo klassexamen examen of uh, vraagstuk? Ja, ze hebben ja. gewoon, uh, hoor, dat, uh, die, die, die leraar leek het leuk om dat eens een keer uh, te gebruiken. Dat stond in een ja. ander artikel van het AD. Ja. Dus dat alle leerlingen kwamen vervolgens op een andere uitkomst, schrijven Omroep-Brabant. Toen dachten we, hier klopt iets niet. Nou, volgens mij klopt dat heel goed, want als jij zelf twee keer je belasting doet, kom je ook steeds op een andere uitkomst uit. Dus het, <laughs> ik denk dat het uh, heel uh, accuraat is dit. Ja. Maar het, uh, Maandag werd er toch ineens de taart afgeleverd. De, dus de reactie liet even op zich wachten. Maar maandag kwam de taart. Dus de taart is natuurlijk ook weer laat voor de belastingen. Van Vliet zegt dat, ze, dat hij zijn klas inmiddels ook te horen hebben gekregen. Dat ze op excursie naar Den Haag mogen komen. Oh, op excursie naar Den Haag toe. Naar de heersers in Den Haag. Het bevestigt het ministerie. Wat brave slaven die mogen natuurlijk. De Haag die dat goed leest allemaal. En dan staat er ook. Toch staat er misschien nog een nieuwe taart op het menu. Ook in een nieuwe voorbeeld. Sommel klopt er iets niet. Als dus docent aan nu.nl. Dus het blijft gewoon nooit kloppen. Dat is het typisch de belastingdienst. <laughs> Maar dat is zo'n vwo klasse nodig hebben om, om al die dingen uit te zoeken. Ja, ja. Dat zegt wel iets over de mensen zelf. Ook bij de herkansing zijn ze, verant, <laughs> dit is weer fouten, is het weer missen. <laughs> ja, maar dit, is, dit is echt perfecte uh, 1984-situatie. Ja. Dus je hebt uh, het VWO, dat is toch uh, een van de hogere... Uh, hoeveel procent? Het gaat met 30 of zo procent. Ik weet niet of gaat het gaat naar het VWO. En, uh, dus je hebt zeg maar mensen die de top van de maatschappij is slim genoeg om papierwerk te doen. Maar niet slim genoeg... Om de juiste morale conclusie te trekken. Ja. Dus dat is eigenlijk perfect. Dit is wat, wat ja. ze willen. En uiteindelijk hoeft uh, dat zulke doel. Je hebt, je hebt heel veel gepeupel in 1984, maar het gaat erom om de, ja, de, de partij zelf, of tenminste het, het voetvolk, de, net intelligent genoeg om het papierwerk te doen, die worden gemonitord. Dus daar moet geen uh, onrust uit ontstaan. En. Uh, ja, ja, je het heb, in uh, 1984 80, heb je Big Brother. En dan heb je daaronder de inner party. Dat is minder dan 2% van de bevolking. En dan daaronder de outer party. En dan de Prols. En dat is 85% van de... Dat is gepeupel eigenlijk. 85%, mm -hmm. 85 van de bevolking is dat. ja Bij ja, in de inner party dat zijn dan echt uh, de, de geprivilegeerden. En de outer party dat zijn meer mensen die... Ja die, net... speler, zeg maar. ja, die net iets te veel betaald worden voor wat ze doen en, uh, en een beetje hand- en panddiensten berichten voor de overheid. Nou, dat is deze groep. Ja. Ja. Ik zou zeggen, de, ik ken wel jongere kinderen... die wel andere soort fouten kunnen ontdekken. De grote fout wordt natuurlijk nooit ontdekt. Ja, de grote fout. De de het is een NLP. hele fout. Van, ja. <laughs> dat het diefstal is. Dat, hey, ik ook, ja. uh, mag ik nu ook een taart hebben... rijden naar de belastingdienst? <laughs> ik heb, om, hey, ik uh, heb een fout ontdekt. Belasting is diefstal. Wat, mag ik wat, taart? Ze, eigenlijk, wat ze eigenlijk... moeten doen... is op het moment dat die taart wordt afgeleverd... hadden er gewoon mensen moeten komen... die hadden gewoon de helft van die taart meteen mee moeten nemen. Ja, ja, ja, het is wel lastig. Voor mij geldt dat al. De echte les te leren. co ja. eraf. Oh, BTW. Ja, de helft met alle slag gewoon oh, oh, er zit nog uh, CO2 in die tardo hè. Daar heb ik een heel klein stukje over nog. Ja. Oh, ik denk aan die scène uit Parks and Recreation, wat die, uh, wat die man met die snor, uh, Ben Swanson ja. of zoiets. Of, uh, ja, Swanson. Ja. ja, dat hij dan zijn kind gaat uitleggen wat belasting is. Precies, jonge kinderen weten precies dat het niet <laughs> klopt. Maar dat, dat is er dus, uh, ten tijde van het VWO is dat er al uit. Ja, uh, dat zijn de huisslaven. Ja. Maar uh, uh, ja, we gaan nog even verder. Um, ja, de huisslaven, dat, uh, ja? dat, dat is inderdaad dat is een dingetje in Amerika toch? Ja, ja, ik heb van Malcolm X, die had een, yeah, een, nou, huis, een, ja. een vergelijking de veldslaven tussen de, de en, en uh, huisslaaf. Yeah. Yeah. Our, our house, our master. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> How are we feeling? Ja, yeah, dat was het veld. Uh, uh, uh. Both sick. Are we sick? <laughs> are we sick? <laughs> <laughs> en de veldslaaf, als er een brand uitbreekt, dan, dan bidt hij voor een sterke wind. Yeah. Yeah. Nee, maar goed, um, ja, we gaan naar... Uh, een volgende bericht. Werkgevers willen verplichten arbeidsgeschiktheidsverzekering uh, voor ZZP'ers. Ja, dat is natuurlijk ook een eeuwigdurend project dat ze een hekel hebben aan mensen die een beetje zelfstandig en onafhankelijk zijn. En zeker de vakbonden, die willen iedereen in de vakbond hebben in een collectieve regeling waarvoor zij dan kunnen onderhandelen. Ja. En dat kunnen ze dan natuurlijk beter doen. Dus is de overheid beter voor de medicijnen onderhandelt. En ja, daar zitten dus die ZZP'ers en. en ook uh, ondernemers zijn tot nu toe China's niet verplicht om mee te betalen aan een collectieve verzekering. En dat is natuurlijk een doorn in het oog van, van de overheid. Maar ja, je hebt altijd een beetje geansceneerd draagvlak nodig. Volgens het, uh, hoe heet het? het Hegeliaanse dialectiek van uh, Problem, Reaction, Solution. Dan ga je eerst zorgen dat, uh, ja, dat er zich een probleem voordoet. En dan krijg je vanzelf tot de roep om des komt. En in dit geval zijn het, is het de roep van een werkgeversorganisatie. De grootste werkgeversorganisatie van Nederland pleit nu eindelijk voor een verzekeringsplicht voor ondernemers. Dus dat zijn die ondernemers waarvan er zoveel niet kunnen rondkomen. Zeg maar, die zitten uh, ja. onder de gered en die, uh, die moeten daar verplicht een verzekering kopen... om uh, om een medicijn van 170.000 euro uh, voor cystic fibrosis te, te subsidiëren. Ja, dat dus komt alles weer bij elkaar. Ja. Dus eigenlijk haal ik hieruit dat de werkgevers dat helemaal niet willen. Het is eigenlijk gewoon een externe organisatie die bepaalt voor hun dat zij dat willen. Nou, ik denk wel dat ze de werkgevers, ja, dat soort organisaties die dan namens zogenaamd spreken, die zijn natuurlijk ook heel erg gevoelig voor, voor co-opting. Dus daar komen allerlei, allerlei lui mensen zich daar naar boven te werken. En dat is bij de Libertarische Partij ook al dat zo. Dat, dat een heleboel. Uh, je zag dat bij de Tea Party ook gebeuren. Dat die was eerst tegen belastingen. En op een gegeven moment wurmen zich daar allerlei mensen in. die het hele agenda weten om te schrijven. En ik denk dat dat. Ja, dat, uh, dat heb je hier ook bij. Die zouden voor de, bela de, voor de belangen van werkgevers moeten opkomen. Maar dan gaan ze ze een verplichting opleggen. Wat natuurlijk niet in het belang is van de. Uh, een pistool op het hoofd van de werkgever is niet in het belang van de werkgever. Want hij heeft nu minder vrijheid om zijn geld zo doelmatig mogelijk in te zetten. Zoals hij dat liefst zou willen. En het, en het taalgebruik is ook weer zo collectief. Hè. De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdboom verder. Willen we dat als Nederland? <laughs> Heel Nederland heeft een wil. Ja. Ja, het is een soort collectieve wil van Nederland. Ja, dus als, als Nederland dat wil en namens Nederland de president, dan uh, de premier, dan, uh, ja, dan moet iedereen daar maar. Is dat, is dat ieders ieder wil eigenlijk? Hij vertegenwoordigt, hij, vertegenwoordigt wil. Maar hij vertegenwoordigt wel iemand, maar ik heb altijd heel zeker de vraag of dat wij zijn. Ja, hoeveel mensen Het is ken wel jij vrij zeker die... dat wij dat niet zijn. Maar... Maar hoeveel mensen ken jij, of kennen wij hier uh, nu in deze Skype-call? Hoeveel mensen kunnen we opnoemen die op Mark Rutte gestemd hebben? Ik weet niemand. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen. De ja, meeste die op een... mensen praten niet over waar ze op stemmen, toe, of tenminste, ja, je ja. weet het wel. Maar... Nou, je kan er makkelijk ja. een percentage van maken. Ja. Je, hoeveel mensen op de nummer 1 van de lijst van de VVD hebben gestemd bij de landelijke verkiezingen, dat is gewoon publiek gegeven, toch? Ja, je, je kan op, op de postcodes kun je nog wel herleiden. Hè? Dus, uh... Maar hiervoor kan je nog zeggen dat het een werkgeversorganisatie is... en werkgevers zijn daar vrijwillig lid van. Dat weet ik niet helemaal. Of dat vrijwillig lid is. Of het, of het, misschien is dat net zoiets als, uh, als de Kamer van Koophandel... dat je verplicht lid bent. Maar ik denk dat dat vrijwillig is. Dus je zou kunnen zeggen, van, nou ja, als het ze niet bevalt... dan kunnen ze altijd uitstappen. Dit soort... Uh... Ja, het is een soort vakbond tussen aanhalingstekens voor de werkgevers. Dus volgens mij is het vrijwillig, ja. ja. ja. Maar ja, maar vakbonden, dat is ook. Okay. Is dat vrijwillig? Ik weet niet hoe dat, ja, precies ja, dat hoe de is Nederland... Uh, de en bijna, bijna niemand is er lid van. Je kan de leden kan je meestal herkennen. aan Het is gedopte citroenzuur gedopt. blik. Er zitten nooit vrolijke <laughs> mensen bij de vakbond. <laughs> ja. Maar het is natuurlijk zo dat in Amerika... Daar heb je, je hebt het right to work states of... Uh, uh, ja, niet to te, te state, ik snap nooit wat er verschil is. Maar één van hey, het, het, vers... het belangrijkste verschil daartussen, ik weet nooit wat welk is... ...maar dat is dat je verplicht lid bent van een vakbond. Ja, dus er ja, zijn ja. in Amerika, Ja, de de union bepaalde card staat, oh, ja, ja dan, ...dan moet je verplicht lid zijn van een vakbond. Ja. Ik je niet, hoe heet dat in Nederland? Een soort uh, bepaalde groepen of zo, bepaalde sectoren of zo. Ja, dat, klein was... metaal en zo, dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja. Dat hoor je dan altijd dat die weer staken, de klein metaal. Ja, en heb je wel vaak zo dat als je bij zo'n organisatie gaat werken, vaak als dat, dat groot is of zo, dan volgens mij ben je dan niet automatisch geacht lid of toch lid. Of ik weet niet precies hoe dat zit. Maar... Ja, het zit een beetje op zijn retour in Nederland. Dat komt inderdaad, omdat dat denk ik niet verplicht is. Ja, CAO om. Dat staat in Amerika zo, ook weer onder druk hoor. Bepaalde branches, bepaalde branches hebben dan. Die onderhandelingen. En sommige ja. brandtjes hebben dat niet. Ja. Ja. Veel van die wetgevingen in Amerika die gaan nog helemaal terug naar Roosevelt. En, uh, ook dat je corporations had en zo. En, uh... Ja, er is er laatst wel iets over te doen geweest. Want er waren mensen die klaagden erover. Dat omdat zij lid waren van de vakbond. En ze moesten dus geld geven aan de vakbond. En de vakbond die gaf geld aan uh, democraten. Democratische partijkandidaten. zeiden ze, ja, daarmee word ik verplicht om een politiek partij te steunen waar ik niet achter sta. En dat was toen door de rechter in het gelijk gesteld. Dus ik vraag me af of daar nu een bommetje onder ligt onder dit uh, verplichte lidmaatschap. Interessant. En er staat hier natuurlijk ook bij de eerder onderzoeken blijkt dat de meeste zelfstandigen geen verzekering hebben vanwege de hoge premie. En de weigerachtige verzekeraars. Want verzekeraars ja. willen vaak geen, uh, niet dat soort uh, ja, losse figuren. Omdat het ook weer natuurlijk administratief voor zijn hoge last is. En het is natuurlijk alleen maar administratieve hoge last, omdat die verzekering aan zoveel eisen moet voldoen. Anders dan kan je dat gewoon via internet heel makkelijk regelen. Dan heb je eigenlijk geen, geen zware kosten aan. Ja, ja Ik heb een, een oude werkgever van mij die had altijd wel eens een keertje laten zien wat hij allemaal maar kwijt was en zo. Dus, uh maar schrok ik ja, wel aan van, weet je wel. En hij zei, ja, ja goed, bij jou heb ik er nog niet zo'n last van, zei hij tegen mij. Want ja goed, jij werkt nog. Maar ik heb hier uh, collega's van jou die, die continu ziek zijn en zo. En hij zegt, van, je wil niet weten wat ik er allemaal aan kwijt ben. Ja, ja die moet je, je moet geloof ik zieken. Die moet je sowieso uh, drie jaar moet je een arbeidsplek vrij hebben ja, ja. en doorbetalen. En het is echt een ramp. Het zijn kleine bedrijven die daar aan failliet kunnen gaan. Als je, ja. als je, als je vier werknemers hebt en er wordt er eentje ziek... En, en die moet je allemaal door blijven betalen. Dan moeten die drie anderen ...die moeten gewoon het geld opbrengen om de ene zijn slaars door te betalen. En de, ja, deze was ook, dit was al een kleine man, weet je wel. Maar de god, dat nog steeds. Nou, dit was echt zo'n type die dan een wiegel op zijn nachtkastje had staan, weet je wel. <laughs> Daar kan ik me niet echt een beeld bij vormen. Een nou, wiegel dus op zijn nachtkastje. Zo, ja, zo'n zo portret van wiegel. Gewoon helemaal uh. nog VVD. Van, uh, <laughs> ja. Ja. Van uh, ja, VVD voor de kleine... Uh, dit een kleine ondernemer... die zijn hoofd net boven water kan houden, weet je wel. En, uh, ja. Dus, uh, Ik weet uh, niet, ondernemers... dat zijn een soort sadomasochistische mensen in Nederland. Ja. Die, ja, daar, daar past zo'n partij ook echt bij gewoon. Zo'n partij die dan... Uh, zo verkondigen van zijn voor ondernemers. Maar gewoon echt te passend onpas... bij elke mogelijkheid ook maar laat merken... dat ze ze gewoon helemaal vergeten... of gewoon echt hard, hard handig nemen gewoon. Uh, dat dus, is... Okay. Ik had bij de, bij de LP toen een keer bij zo'n meeting, zo'n zo ondernemer die kwam daar en uh, ja die, die voelde zich eindelijk begrepen. Hij zei, ja, ik ben bij zoveel VVD-borrels geweest en meetings. Ja. En dan zat ik eindelijk met, met Wiegel te praten of met een uh, van verhaal ja. of wie dan ook. Ja. En dan doe je je hele verhaal en al het leed wat ik als uh, wer werkgever heb. En dan, ja. dan praat hij, hij luistert heel even, een paar seconden... en dan komt er iemand van Unilever voorbij. En dan zie je dat gezicht van, van Wiegels helemaal zo naar die van Unilever... en dan loopt hij in één keer achter die man van Unilever aan... en dan is hij jou gewoon vergeten. Dat hij met jou ja. aan het praten was, weet je wel. Logisch. Hè. Ja, ja. Uh, uh. Dat is een gratis shit. Ja. En hey, goed, en dan komen we bij het laatste berichtje. Uh, dit is een uh, Engelstalig berichtje, maar hij is wel grappig. Het um, gaat over... Uh, dan even de Engels voorleveren lezen. Uh, stripclub closed after food stamps accepted for uh, lap dances. En drugs, staat er nog goed, maar drugs. maar drugs. Uh... Ja, het is natuurlijk een bekend verschijnsel in de VS dat je met die food stamps... Dat is natuurlijk het aparte van, eigenlijk is het een soort geld. Dus je kan daar, normaal zou je er in world, alleen ja, voedsel mee moeten kunnen kopen. Maar dat is al opgerekt. Dat wordt geloof, geloof ik geadministreerd door JP Morgan trouwens. Die heeft de hele administratie er wel bij. Ja. Maar je, ja, het is natuurlijk geld als je er voedsel mee kan kopen, dan kan je ook naar iemand toe gaan die net voedsel gaat kopen. En zeggen van hé, hey, als ik naar mijn voedsel met jou met deze bonnen koop, kan jij dan voor mij dit kopen. Dus het is gewoon, ja. eh, en als je daar een bepaalde korting op zet, dan uh, zal dat aantrekkelijk worden voor die persoon. En ja, daarmee is het gewoon een soort vorm van geld geworden. En dat was zo ver gegaan dat er een stripclub in Ohio die, uh, die bood dan. Uh, uh, dancers en drugs aan voor uh, foodstamps. Is het door al, de dollar dan al zo waardeloos dat foodstamps <laughs> <laughs> er gewoon meer waard zijn als betaalmiddel? <laughs> nee, maar het, het is natuurlijk bepaalde mensen die, die hebben alleen maar foodstamps. Ja. Of, die hebben, die, of die, uh, is het gelukt? Je hebt geloof ik in Amerika, je hebt natuurlijk ja. 350 miljoen mensen maar er zitten geloof ik 40 miljoen mensen op Ja. Yeah. Uh, uh, uh. Dus het is een aanzienlijk deel van de Amerikanen hebben foodstamps. Ja. En ik denk ook dat ze dat niet allemaal nodig hebben. Dus uh, ja, dan, dan uh, gaan ze gewoon zeggen, waar nou, kan ik dat toch, toch eens meer aan uitgeven? En dan wordt er gewoon, ja, wordt er gewoon in gehandeld. En uh, de, de, die demografie is wel geïnteresseerd in labdances en drugs, kennelijk. Uh, uh, en waarschijnlijk zijn er, ja, zijn er undercover agents, die, zijn, die is het al gelukt om... 2400 dollar in food stamps om te zetten in Dus Dat is ook een prachtige baan als undercover agent. Dat je dan zegt, ja. Ja, ik heb een undercover agent en ik ga proberen een lapdance te krijgen voor food stamps. En dan, uh, ja, dat is dan gewoon allemaal legaal. <laughs> Belastinggeld krijg je gewoon erotische dot uh, voorgeschoteld. Okay. Ja. En dan gaan ze daar wel de, de tent sluiten of wat ze dan doen is... Uh, ze nemen hun liquor license af. Wat betekent dat als je daarna nog drank verkoopt, dan komen we je binnenvallen met geweld. Ja, dit soort dingen natuurlijk. Uh, ja, ze kunnen dit uh, mooie uh, boetes opleggen en sluiten en toestanden, maar uh, ja, uh, dan zijn ze weer een bron van inkomsten kwijt. Ja. Dat dus, trouwens, dus, ja? Oh. dus toen uh, moesten de werknemers van die stripclub moesten zelf ook op voetstemprogramma. <laughs> Mm -hmm. Ja, inderdaad. Yeah. Yeah, I mean... ja, ja. <laughs> dus, uh, omdat ze voetstems aannamen, moeten ze nu voetstems aannemen. Ja, ja. Dat is nu werkloos uh, uh, Ik zit even te kijken. Je hebt twee organisaties die voetstems uh, uitgeven in Amerika. De een heet SNAP. Dat is de Super Mental Nutrition Assistance Program. En And de andere heet uh, Ration Stamp. Ik mag die eerste naam. Kinderen oh, ja. doen dat toch? Ja. Ja, uh. Een naam. Ik zit even te kijken wat uh, het bedrag is wat ze krijgen. Uh, de 1 krijgt 70,9 miljard. Uh, okay. Snap Benefits cost 17,9 billion in fiscal year 2016 en supplies roughly 44,2 million Americans. Uh, yeah. Oh, ik zie trouwens nee. dat, mijn, mijn ja. informatie uh, oud is. ik zie hier een bericht uit 2015. JP Mo GP Morgan Chase leaves the EBT business. dat mm -hmm. so is EBT is uh, world of real een website bestaat, EBT account dus ja. ja, kennelijk is het nog niet helemaal uh, weg. oké. Okay. Uh, die EBT dat is, uh, <coughs> een, ja dat zijn die footstamps ja. Yeah. Oh, ik zie dat een ration dat was een oud programma van de. dat gaat helemaal terug naar de jaren dertig. Oh ja, in 2013, oh moet ik uitleggen de Priority Ration Cards replaced as uh, ancentable property, blablabla, after the National Food Security Act. Ik zie er volgens mij snapt de huidige voorzetting van de Ration Card. Ja, yeah. maar ah, goed, nou, maakt niet uit. Ja, uh, yeah. uh, leuk, dus uh, de overheid heeft nog meer, drukt nog meer geld bij, uh, zo te zien. Amerikaanse overheid, ja. Ja, ik zie ook staan, check your EBT balance right from the app, see your snapcard. Dus dat heeft inderdaad wel eh, iets met elkaar te maken. Ja, ja, ja. Net als het postzegel, dat je er ook nog in kan, uh, dat het toch wel een waarde stijgt ofzo. Het uh. <laughs> postzegel ja. wordt toch ook door de overheid uitgegeven in ja. feite, nou, als het een bepaalde vaste hoeveelheid voedsel representeert, dan ja, dat is het misschien handig om het te bewaren. Dan, uh... Het is wel een uitstekende business case voor een uh, blockchain. Uh, zeg maar uh, valuta uitgeven en uh, registreren waarvoor het wordt uh, gebruikt. Okay. Het lijkt me heel handig, of niet? Hmm. Ja, ja Ik, ik heb nu het gevoel dat er uh, papiertjes uh, moeten worden gedrukt ofzo. Of is het een app? Daar valt ze in mee. Voetstem, ik zie dan echt ook nog dat het uh, met papier gaat ofzo voor me. Nee, maar dit is ook zo'n voedselbonnen in Nederland. Ja, het, het gaat niet meer met bonnen, nee. Dat is nog zo. In dat verlengde zou je ook uh, in de zorgtoeslag op die manier kunnen, aan, uh, hoe je, kunnen afwerken. en Dan heb je ja. een aantal zorgaanbieders en dan mag jij zeggen welke zorgaanbieder het is. En dan kun je na, na één rekening jouw uh, zorgtoeslag nog maar overmaken. Ja. Dus dat zijn allemaal inderdaad, uh, het is allemaal prima mogelijk. Mm -hmm. Maar de vraag is, is het gewenst? Want we willen, met controle, uh, willen we dat soort controle? Willen we dat met z'n allen? <laughs> maar ik denk dat wij we dat wel met z'n allen willen volgens. Ja, uh, mm -hmm. yeah, yeah. nou, natuurlijk niet dat er uh, zomaar lapdenses worden gekocht van uh, zorgtoeslag. Ja, goed om te nee, ja, had dat, dit... ook, dat had ik inderdaad ook van een expert in de krant gelezen dat het zo was. Maar dit kan je toch niet voorkomen, ook niet met een blockchain volgens mij. Want je kan wel kijken dat. Kijk, hier worden die, die uh, voedselbonnen die worden natuurlijk ook aan voedsel uitgegeven. Maar uh, dat gaat dan op een indirecte manier. Dus je, de, de eigenaar van het, etenst, het etablissement van Labdancers die zegt: Nou, ik uh, bied gewoon mijn personeel voedsel aan. En dan, uh, dan laat ik een van de klanten, die laat ik een hele berg voedsel kopen. En dat bied ik dan aan mijn labdancers aan. En in ruil daarvoor geeft hij dan een labdance. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar, ook met, met een blockchain kan je niet zien dat daar wat misgaat. Want je ziet dan gewoon dat het aan voedsel wordt uitgegeven door de eigenaar van de voedselbonnen ja. Ik zie alleen niet dat hij, die hij mee. Je kunt wel voorkomen dat het, ja, tenzij je onderlinge transacties gaat toestaan, maar je, dan krijg je dat ieder individueel dat weer moet gaan doen. Dus dan moet iedereen individueel er eten voor gaan kopen. Ja, je kan het individueel... niet op marktplaats behandelen of zo, maar. Nee, precies. Nee. Je ziet dan ook echt zo'n stripclub en dan zie je zo'n zo danseres daar zo dansen. Normaal stopt ze, toch altijd geld, dan stopt ze toch altijd geld in de, in de slip? En dan, ja. dan zie je allemaal van die dikke <laughs> <kreeg>. bebaarde mannen <laughs> met tattoos... die dan allemaal voetstems zo <laughs> ja. <over> in die <laughs> string stoppen. Een <laughs> Ja, Een stuk katensperk. Dan gooi je allemaal, allemaal voetstems naar de... <laughs> ja, goed. Ja, we zijn weer lekker op dreef, uh, Maar ja, volgens mij zijn we al een beetje aan het einde van het programma, hè? toch? Of, uh, of ja, we even zijn even aan het einde tijd. van de tijd ook, denk ik. Ja, ja, ja. Ja. Nee, goed, uh, dankjewel. Uh, ik, ik wil in ieder geval alle deelnemers van harte danken voor het deelnemen. En de luisteraars voor het luisteren. En uh, uiteraard zijn we er volgende week weer. En ik uh, wens iedereen nog een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, doodledoki. Ja, en, ja, bedankt, en, ja graag gedaan.